Ja, maar, ja maar, maar waarom is laatst allemaal mogelijk? Het is En je in hun is your defeat. En zo you een invention. is Laten we zeggen: Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. normaal man, dat acht. Ach. Ja, is nog uh... ja. Lekker zo, nog man. Het is donderdag 14 november 2013 en dit is de 22e uitzending van net niet Live. En ik klink zo blij omdat we gewoon goed nieuws hebben ontvangen net. ho! Ja. ja! die kamer oh, We zijn er ook. Hoe lang? Zeven jaar? Ja! De zeven magere jaren? Ze zijn oh. voorbij. Ze zijn voorbij. Schaalhans komt de deur uit. Wat? Schaalhans. Die kan de deur uit. Schaalhans? Ken je niet Schaalhans? Schaalhans is die man dat je... Als ja, Schaalhans in je huis is, dan heb je overal op je nog één plakje ham in je koelkast... Oh. je hebt nog een eitje, je hebt niks, alles is schaal, alles is... We kunnen weer aan... gaan kopen. Kopen. Consumeren. We zijn er weer. Knallen. Ja, de mensen zullen denken, we hebben die lui last van. Die hebben natuurlijk nog niet meegekregen. Dus ik ga de mensen gewoon maar verblijden met dit... bericht. Uh... wil ik, want dit is... Uh... Met dit bericht. Sensationeel. Goedenavond, de recessie in Nederland is voorbij. Wee! De afgelopen maanden een heel klein beetje gegroeid. Ja. En daarmee is het is van economische achteruitgang statistisch gezien voorbij. Alleen maar een procent. Het plusje dat we hebben, dat, dat komt uh, voornamelijk bij de investeringen vandaan. Uh, bedrijven hebben opnieuw meer geïnvesteerd in, uh, ja, in hun productiecapaciteit. Ja, goed zo. producenten in de industrie zijn ook wat uh, ja, optimistischer over de toekomst. En ja, ja daar iedereen is optimistisch. investeren in, uh, in die productiecapaciteit. Als je werkloos bent, dat is misschien. Morgen van, heb je baan voor de volgende ja? periode. Dan ligt oh, nu al. In het de derde kwartaal groeide de economie ja, met 0,1 procent. Hoppa! Het is geen procent. maar Vooral te danken was aan de export. Want die nam toen met ruim hè? 2 procent. Minimaal herstel dus. Veel problemen. Ja, dat zou dus kunnen betekenen dat het buitenland veel beter gaat. En dus meer spulletjes kopen. En daardoor 0,1 procent. Dat, dat zei ze toch ook de... Uh, pak een beet, maand geleden hadden we het hier over. Ja. Want toen zei je, ze... Uh, die piepo van de Nederlandse bank... Die zei toen van, uh, ja het buitenland die gaat nu, maakt nu een groei. En wij zijn een exportland, dus wij reageren op het buitenland. Dus als het daar goed gaat, gaat dan gaat het bij ons beter. Dus dit is een reactie op dat, dat het buitenland beter ging. Ja toch? Ja. Nou, zijn we zijn het over eens dan. Ja. Oké, okay. dan gaan we even verder met het bericht. Je blijft het aantal beschikbare banen afnemen in de, ah, der maar de jaren er 46.000 minder... En we geven nog altijd weinig uit aan auto's, kleding en meubels. Koop godverdomme geen auto, jongens. Met 2,3 procent. No. Niemand komt nog meer tegenwoordig een nieuwe auto. Niemand, niemand. Oh, Goedenavond, toeristen. En meubels. De consumptie nam af met 2,3 procent. Ach, dus. Economieverslaggever Arjan Noorlander. Arjan, ja, uit de recessie dus. Maar nog steeds. Nou, we zijn dus uit de recessie. Mooi. We zijn uit de recessie. Dat is een feit. En, en uh, alles klopt en uh, iedereen is optimistisch, hebben we nu gehoord. Ja, het enige wat, wat ze zeggen is: is we hebben wel 46.000 minder banen. Ja, 46.000 banen minder. En we hebben 2,3% krimp in onze uitgaven. Ah, ja, maar, maar, maar, maar 0,1%. Onder de streep staan we nog uh, positief. Maar gelukkig hebben ze bij het NOS tegenwoordig gewoon ook experts die gewoon eerlijk zijn. We weinig uit, dus gaan veel banen verloren. Hoe kan dat? Ja, dat komt omdat er nu een heel klein herstel is van de economie, 0,1%. Maar in die recessie, afgelopen jaar, ruim een jaar, hebben we miljarden verloren uit de economie. En dat komt niet zomaar terug. En bedrijven hebben daar last van. Die zijn nog steeds aan het saneren. Die proberen geld te besparen. En dat betekent dat er nog steeds mensen uit moeten. Er oh. verdwijnen banen. En dat merk je aan die cijfers van het aantal banen dat verdwijnt. En waar er banen verdwijnen, zijn mensen ook voorzichtig. Ze hebben geen geld om uit te geven. Gek halen. hè? Daarom zie je ook nog steeds de consumenten in de landen tegenvallen. En met dat soort cijfers uh, zal er voorlopig ook geen grote groei in zitten. Het is heel voorzichtig. Welke maatregelen moeten er tegen gaan? Nou ja, het kabinet uh, claimt natuurlijk dat uh, dit plusje wel te danken is aan de maatregelen die zij de laatste tijd... Uh, <laughs> ja, dat, is, dat, het, dat uh, het is het vertrekken van de arbeidsmarkt, uh, de hypotheekmarkt wil loskrijgen. Dat zijn maatregelen waarvan het kabinet hoopt dat we op termijn de economie aan de praat gaat krijgen. Maar wat er natuurlijk echt belangrijk is, is dat de economie van de grote landen om ons heen, Duitsland, de Verenigde Staten weer gaat aantrekken. Dat en daar is het wachten eigenlijk op. Als dat gebeurt, dan zullen wij daarvan mee profiteren. Ja, is er wel een plusje dus, maar we zien al meteen weer problemen. Is er helemaal geen reden tot optimisme dan? Nou, er is wel een beetje reden tot optimisme, want als, als je meer kijkt naar hoe mensen de crisis ervaren... Dan is wel het gevoel dat het ergste misschien voorbij is. Zowel de mensen het als consumenten die dan zien de toekomst zonniger tegemoet dan het afgelopen jaar. Ja, dan Omdat blijkt het Dat, dat, op, ja. dat uh, het ergste van de recessie in ieder geval voorbij is. En dus uh, kunnen we erop hopen dat uh, die hele kleine groei dit kwartaal, het uh, laatste kwartaal van dit jaar, misschien wel iets meer wordt. En dat we heel langzaam op een pad komen van economisch herstel. Jan, dankjewel. Nou komt het zo. Ook andere Europese landen kwamen vandaag met economische cijfers en die vielen tegen. De eurozone liet net als Nederland een zeer beperkte groei zien, 0,1%. In Frankrijk was er onverwacht sprake van krimp. Dat was net uit de recessie, maar nu kropt de economie alweer licht. In de Duitse economie, de grootste van Europa, die groeide wel met 0,3%. Zo! Ook dat cijfer is slechter dan eerder. Slechter dan eerder, verwacht. Dus precies in de laatste 30 seconden van een clipje van 3 minuten halen ze alles, alles onderuit. Alles, alles onderuit wat die hele fucking clip vertelt. Eh, als als Amerika beter wordt weer, als we zus en hadden, hadden, was mijn broertje, maar ja. daar heb je allemaal niks aan, toch? Dat is allemaal als, als, als, als. En 0,1% groei, hè? dat is eigenlijk ja, peanuts. 46.000 banen minder, nou, noem het allemaal maar op, dat je denkt van, zijn ze allemaal... Ja, ze, zijn, ze zijn dus, zoals wij al vier weken, vijf weken geleden niet te horen. Ze zijn iedere week maar weer dat propaganda praatje. En dan praten met mensen. Uh, mensen, het gaat beter. Koop nou voor verdomme een keer die auto. Het gaat nog beter. Kopen moet je. Lenen. Je kan ook wel een beetje lenen. De rente is wel op hoog, Maar <laughs> leen gewoon een beetje. Neem eens een gok. Ja. En heb ik gezocht naar uh, reacties van uh, politici en uh, mensen. Ja. Ik kon er maar één vinden die uh, een beetje wat nuttige tekst had. Dat was uh, Emile Roemer. Uh, kan die? er wat te lijken. De? Carnaval Als ik aan Emil Roemer denk, moet aan de carnaval denken. Ja, van de SP. Ja. Onze socialistische vriend. Meneer Roemer, gefeliciteerd met de cijfers. We zijn uit de recessie. <laughs> nou, volgens mij kunnen we daar uh, niemand mee feliciteren, helaas. De regering heeft inderdaad ja. laten weten dat ze het ook niet heel erg fantastisch vinden. Um, hoe erg is het? Nee, deze cijfers zijn echt dramatisch. De, ik bedoel, 0,1% groei hebben we louter dan alleen te danken... aan dat het in de rest van de wereld beter gaat ah, hi, hi. dan in Nederland... Maar als het over de binnenlandse besteding gaat, over de Nederlandse economie gaat, is die dramatisch. Die is fors achteruit gegaan. Dat betekent binnenlandse besteding fors minder, vertrouwen minder, veel meer werklozen. En dat heeft allemaal te maken met het bezuinigingsbeleid van dit kabinet. Huh? Um, maar goed, 0,1. Ja. Uh, het is. Ja, dat is goed gedaan. Dat is recessie meer. Nee, maar mensen thuis zitten niet te wachten op het hoe, uh, hoe het op papier klinkt en hoe het technisch is. Die zien dat het in Nederland uh, slechter geworden is. 2,3% minder binnenlandse besteding, 46.000 werklozen erbij, banen verloren, banen die verloren zijn gegaan. Het zijn echt heel dramatische cijfers, wetende dat in de rest van Europa er veel beter aan toe gaat. Twijfelt u aan uh, de cijfers? Nee, die cijfers zijn keihard en die zijn duidelijk. Maar dat heeft vooral mee te maken dat dit het gevolg is van Nederlands beleid. En dat vind ik dus heel erg. En als ik dan een minister hoor die roept... Uh, ik vind ze dramatisch en ik maak me daar zorgen over. Dan zijn dat krokodillentranen. Dat hebben ze zelf veroorzaakt. Juist. Ik wil Emil Roemer sowieso voordragen voor een uh, gastpresentatorschap. Hier in Ik ben net niet live. Ja. Uh, hij, die man heeft wel zijn, zijn mening. Ja, op, maar hij is tenminste gewoon uh, down to earth. Nuchter. Ja. Uh, eerlijk gewoon, ik moet mogelijk. moet kijken vanuit de mensen die, die, die op hun stemmen. Weet je wel. Ja. Gewoon dat die het niet zo heel erg breed hebben. En dat 0,1%. Ja, procent... nee, precies. Die hebben niks aan uh, dat er... Uh, als jij nu alleen maar headlines zou volgen, hè? dat deed ik uh, vanmiddag, zat ja. keek ik op nu.nl, stond in Nederland uit de recessie. Ja, verouderen. Uh, ja, maar als je niet, als je niet verder kijkt of niet verder luistert, dan denk je, oh, we zijn uit de recessie. Ja, maar Iedereen, oh, uit de recessie. Ja. ja. Maar die luisteren nergens. En wel helemaal niet rond. Als waren ze niet zo dom geweest. Nee. Oh shit. Misschien luisteren ze vandaag. Sorry, nee, uh, Joost, collega's. Kans is klein. Oké. Uh, nou, roept u maar. Uh, even kijken, waar we gaan we uitkiezen? De Filipijnen kunnen we wel eens pakken, maar ik, is dus, eh. Uh, ja. ja, dat moeten we even brengen. Kijk, dus deze week is er de storm Haiyan overheen gedemmerd, met 300 km per uur windstoten. En, uh, ja, dat is gewoon na nieuws. Met windstoten van 300 km per uur is Haiyan een orkaan van de vijfde en hoogste categorie. Volgens sommige weerkundigen is het misschien wel de zwaarste storm die de Filipijnen ooit aanleed. Inmiddels is de storm op sommige plaatsen al voorbij geraast en komen mensen uit hun schuilplaatsen om de schade op te nemen. Het is nog moeilijk om een beeld te krijgen van de totale schade. Op een aantal plaatsen is de elektriciteit uitgevallen en doet de telefoon het niet meer. Maar er is ook een voordeel, want een storm van deze kracht raast ook weer snel voorbij. Wel nou, een voordeel! Dat dit keer minder regen, zodat oh, de schade van overstromingen beperkt blijft. De president is dan ook positief gestemd. Positief? Nee, ja, Dat is heel positief. Ja. hij zegt hier: uh, uh, geen storm zal de Filipijnen op de knieën krijgen. Zegt dat zegt hij recht? Ja, dat is serieus. Althans, als de ondertiteling klopt. Maar, uh, hier hadden ze, dit was op 8 november, dat is op, een, op een vrijdag, want het is donderdag nacht gebeurd daar. Op vrijdag was dit, dan hadden ze het op het nieuws over uh, vier doden waarschijnlijk. Ja, dat heb ik gehoord. Vier doden. Ja, en toen goed. werd het een dag later, werden er twaalf doden. Ja. En toen drie of vier dagen later ben je toch dat we boven de tienduizend doden zaten. En, uh, ja, ik weet eigenlijk niet wat er verder, wat, er, wat, er, wat ik ermee wil zeggen. Meer gewoon, uh, ja. kut als je daar zit. Ja. Ja. Dat was stoer. Als je daarvoor gekozen hebt. En je moet je misschien eens afvragen, yo, Of het misschien, bedenk voor jezelf maar gewoon van wat het kan zijn. Of er misschien een achterliggende reden is waarom jij in Nederland geboren bent. Ja? En andere mensen op de Filipijnen. En maar klagen. Ja. Ja, daar heb ik altijd met stukken dingen. Ja, dat is. Een, iemand die zijn teen gestoten heeft, of loopt te janken, of weet ik voor. In Nederland wat. He, maken we van zulke dingen een probleem. Ja. Zelfs het recessieverhaal is vergeleken met dit. Filipijnen ja. zou blij zijn met. met, met, met ja, nog... blij zijn met een recessie. Het zou dus. blij zijn als ze een economie hadden. Ja, als ze iets hadden om in te laten zorgen. Fuck man. Het ja, is gewoon triest. dat we hopen dat. Uh... Het enige wat ik wel hoorde. Uh, zo ziek. Het is net zoals met die Katrina. Wat was dat toen? Sam, ja, Katrina, Sam, die ja. Katrina. Katrina was toen. Weet je, je nog een... dat uh, Clinton en Bush stonden van. Uh... Dat is Katrina, hè? Ja, yeah. don't give us uh, blankets. Don't give us. Uh... Just give us your cash. Just give us your cash. Ja, ze moeten geld. En wat hoorde ik van de, van de week in het journaal? Er was een, een, een organisatie in Nederland, een kleine. Ja. En die was specifiek gericht op uh, altijd al op Filipijnen. Ja. En wat die doen is uh, nou, die dingen inzamelen. De ja. tekens. Uh, nou, die die deed oproep. Je mag alles wat je, wat je kon bedenken, mocht je bij hun inleveren en hun ging het brengen. Ja. En toen kwam er in het journaal iemand van uh, de samenwerkende organisaties uh, 555. Ja, ja. Met al die kankerbedrijven. Commerciële kut hoor dieve slijers. en die zei van uh, en die zei het gewoon letterlijk hij zei van uh, ja je kan uh, doe dat maar niet want uh, wat hebben die mensen nou aan een pot pindakaas of dat zei het letterlijk wat hebben ze nou aan een pot ik denk wat hebben ze nou een pot pindakaas ze kunnen ze godverdomme vijf gezinnen mee voeden, man nee nee, nee maar, dat had ik niet gehoord namelijk en toen nee. zei hij van uh, mensen moeten gewoon geld stoten ja, denk ik ah. maar dat had ik niet gehoord maar ik las vanmiddag nog op, uh, op een site ik weet niet precies waar dat er ergens uh, uh, in de hoofd zat of zo daar, daar uh, hadden 6000 mensen zich ingeschreven voor een voedselpakket van het Rode Kruis. Ja, ja dat was jammer, want er waren er toch een, een paar die, die dan uh, misgrepen. Weet je hoeveel van de 6000 er misgrepen? Vijf en half duizend. Nou, je zit al honderd naast. 5600. <laughs> ja. Ze hadden namelijk 400 pakketten. Dus die mensen die zeggen, je moet geen uh, goederen sturen. Stuur maar wel goederen dus, want... want, want... Het Rode Kruis heeft niet eens het goede. Ja, het is allemaal niks verbazend, weet je Ik ben dan misschien denk ik wel heel erg ver door. Maar dat, dit is gewoon van die geplande, vieze... Ja. Hoe kan je nou een orkaan missen? Eh, dat de president dan alles zeggen, oh, hij vliegt zo over. Hoe kan je dat missen? Hoe kan je dat... Uh, hoe kan dat? Ah. Flikker toch op, man. Dat, dat was toch gewoon voorkennis. Kom op. De... Ja, daarom, daarom heb ik... Ah ja, het is gewoon naar. We gaan ook weer van weg, ook. maar dan... Oké. Okay. Eh... Uh... In Nederland is nu ook niet alles, Mick. Hmm. Nederland is ook niet alles. Het is een mooie auto-recessie. Ja, de onze... auto recessie maar, maar, maar dat betekent niet dat we iedereen uh, hier dolle boel is. Weet je, onze jeugd nog, Mick? Waar bestond onze jeugd uit? Uit de Facebook en de game en de... Nee, nee, onze jeugd. Niet, niet, oh, onze jeugd. Niet de tegenwoordig. Onze jeugd. Onze jeugd. Wat, wat, wat, waar, hoe brachten wij een gemiddeld weekendje door, bijvoorbeeld? Ja, dat ligt eraan. Welke leeftijd dat we Vroeger heb nog busbieten. Nee, dan bedoel ik graag ga ik uit van ons 14e, 15e tot 25e. Ja, aan de kroeg. Zuivend. Ja. Ja, hoe, hoe oud was je toen je begon? 14. Ga je tegenwoordig niet meer redden, Benk? Het weet 13, 14. Ga je tegenwoordig niet meer redden? Nee, dat weet ik. Dat is een nieuwe wet, nou, hè, dat je op je 18e per alcohol mag, uh, ja. mag hebben. En dat is op zich nou, daar kun je van vinden wat je wil. Prima. Maar dat hebben ze nu ook een beetje doorgetrokken in de kroegen. Want die kroegen zijn aan de doodbank voor de hoge boetes die uitgedeeld gaan worden. Als ze aan mensen jonger als 18 jaar alcohol schenken. Dus er is nou een trend onder de kroegen aan het plaatsvinden dat die 18 jaar een oude deurbeleid gaan houden. Nee. Dus als je onder de 18 bent, dan kan je krampen krijgen. Want dan, uh, no more stappen for you. Dat is een... Ik kan wel kribbelen worden. Ja, zou is eigenlijk verschrik, een verschrikkelijke politiestaat zijn, toch? Ja, maar, maar bijvoorbeeld, ik, ik ben voor het feit dat die mensen gewoon de betutteling eraf... ...en gewoon, joh, zou ik gewoon lekker je pil als je jong bent. Maar de mensen in dit clipje die hierin praten, dat zijn met een, een walgelijk goois erretje. Die moet je sowieso, sowieso kapot schieten. Ja, die, die, die, die, die, <lacht> die moet je kapot houden, ja. Die moet je gewoon droog leggen. Dus erger je daar niet, aan. ja, dat doe je toch... Oh, echt je lekker. Dit is een programma waar je... Ja, ik moet Je heeft ja, lekker goede frustratie eruit. Ja, Wauw. Oh, oh, ja. Al bijna 40 jaar kunnen dorstige kelen terecht in de koperen kraan in Bussum. De kraan. Het weekend is zeker de helft hier onder de 18. Die komen er vanaf 1 januari niet meer in. Niet meer in. Zelfs voor een randjaar. Vol dat is doen vol. dat het niet voor ons ja. te proberen is. Als er 16 en 17-jarigen binnen zijn, of die dan ook al 130 in mijn zaak, De als gelijk heb wel, je een standaard. Je als groep eigenlijk ja. wel. Ja. Maar, maar, maar, maar het, het, het komt voort uit de mogelijke betutteling dat je op een of andere manier ervan er van uitgaat dat je voor je achttiende geen druppel alcohol meer moet kunnen drinken en geen lol meer moet kunnen maken, alles leuke moet er af hè? Over ja. die jongen. Ja, nee, nee, nee. Je mag alleen nog maar selfies maken op Facebook. Ja, dat mag Facebook maaltijd. Dan weet je het wat je doet. Ja, dat is een schrikkelijke wereld. Ja, een café in de gaan is bepaald geen uitzondering. In het hele land zijn Koek en discusseken bezig om de leeftijdsgrenzen te verhogen. Ben je straks zien en je hier zin in, heb je bek gehad. Ja, dat is ik boos. Maar ik ben het belachelijk, want wij, we mogen nu gewoon Jij je moet je heen, doos, en dat straks niet meer. Ik mag helemaal meer! Ik mag helemaal Ik mag helemaal meer! Ik vind het, het apart. Dat, uh, naar 18 gaat, maar ik vind het wel echt heel jammer dat ik... Het is allemaal niet goed, het is wel he? echt iets wat ik nu heb ontdekt en wat echt heel leuk is. Nou, ze praten daarbij niet. Ja. Nee, eh, wij waren heel leuk. Ze weten wel wat er straks gaat gebeuren als ze de kroeg niet meer inkomen. Ja, ik denk gewoon dat ze alleen maar thuis meer gaan drinken en uh, voor de rest alleen maar inkomen. Als ze als... auto al 16... niet inkomen. wat, wat is je, je loopt erin. <laughs> die, wat die, die expert zegt, let op. Voor de rest alleen maar in coma gaan zuipen. <lacht> en voor, ze gaan voor de rest alleen maar in coma zuipen. Ze gaan voor de rest alleen maar in coma zuipen. Hoe kan je nou in coma zuipen? Dan lig je toch in coma, of niet dan? Het <lacht> is dus zo... raar als je dan kan zuipen in coma. Nou, dan gieten we nog met een trecht. Nou, jij was je ook niet opgevallen, hè, dit? Ja, ja. Wat die stomme kakker je zegt. Idioot. Die moet inderdaad dat hij geen... Maar al hij op... heeft wel een punt, denk ik Nee, net. hij heeft geen punt. Hij nee, heeft wel een, hij... een punt. Die gozer moet je Oké, oké, oké. Mickey en Joost. 16, 17 jaar oud. Onderweg naar, naar, naar Flip, café Flip, Flip voor de deur, die zegt, oh, jullie zijn 18, jullie komen er niet meer in. Nee, dan ga je hier zelf een maar coma We hadden huis gegaan, dan hadden we een coma gezopen. Ja, tuurlijk. Ik doe je Ja, tuurlijk hebben we dat gedaan. <truh> Wat een onzin. Ik heb mijn zoon nog nooit in coma gezopen. Ik heb een poging gedaan, maar het is niet druk. <truh> Mensen gaan er heel helemaal een coma zuipen. Ik, ik heb wel hoeveelheden we bier waarvan je zou verwachten dat komen, hè? Van kotsen. kotsen. Ja, ja. dat er veel meer buren overlast gaan krijgen. Die gaan telkens weer de politie bij ons. Dus, Het aanpassen oh ja? van de drankwet is bedoeld om kan alcohol komen. niet bij jongeren tegen te gaan. Dat was geen gooi. maar. De zaak vindt burgemeester Heijman. Maar hij zit er ook mee in zijn maag. Van belang is natuurlijk dat jongeren een ontmoetingsplek hebben. En uh, die groep van 16 en 17 jaar die valt dus nu. Gaan de een schip. Ja. Daarom broedt hij op een alternatief. Bijvoorbeeld in de vorm van een alcoholvrij jongere gaat beper. dat niet meer aan doen, jongens? En daar krijgt hij hier de handen niet voor maar wat op elkaar. We moeten op met cola gaan zitten of zo, ja. We moeten lekker naar de zitten, ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat ga ik eigenlijk doen nog zo, hoor. Dat is moet super. Je Want komende jaarwisseling is het voor hen. Iemand ja, gaan er naar kijken hoe een cola gaan Ik zou voorstellen dat die gasten nooit meer bij hem overdenken, die gooien kakkers. Ja, oké, okay. dan ik het te gooien. Ja, dan, was. maar als je gewoon een normale achterhoeken bent of gewoon een... Uh... Nou, een als je gewoon een, een Wageningen boerenlul bent of gewoon een boerenlul aan zich. Dan moet je op je veer in de vijfde, boerelul een verie in de, vijf... de vijf... dan moet je aan een biertje zitten. Natuurlijk. Minstens tot je, je, je, minst je vijfentwintigste ja. Flink zuipen. Ja. En je gaat niet zo gauw in coma hoor jongens. Je moet maar je moet... hoe vaak heb jij jezelf in coma gedronken? Ik heb nooit in coma gedronken. Ik heb er nooit iemand om me heen in coma zuipen, maar ik dronk er nog redelijk wel Ik heb ook hoop mensen van de drugs in coma zien raken man. Maar niet van alcohol. Dat is onzin. Ja, als jouw nou, we jou een onderwerp zo naar mij gooien. Ja, dan volg ik hem van betuttend Nederland weg. <tie> oh, dan gaan we even naar de grote oren. De grote euren, Mich. De grote euren. De grote euren. Ja, dan moeten we even inleiden. Dit. In de, in de tijd dat we als Nederland. Ronnie die plasterk zegt van. geen idee wat de NRC allemaal doet bij ons, geen idee. Nee, ja, dan moeten we echt. Joost, dan moeten we achteraan gaan. En... Wat hij ook nog zei is. Uh, uh, de informatie die ze hebben, hadden ze niet mogen hebben, maar het is wel handig dat ze het hebben, want we hebben ze zelf ook gebruikt. Dat zeiden ze vorige week. Oh. Ja, maar voor de rest is het van, ja, nee, wij zijn het braafste jongetje van de klas, toch? Ja, ja nee, wij Nederlanders, Poe, hoe, hoe. Maar we leven gelukkig in een tijd, dat er gewoon soms berichten naar buiten komen, dat je denkt van, brengen ze dit nou echt naar buiten? Dit is toch niet de bedoeling dat ze dit naar buiten nee. brengen? En dit is zo'n bericht, over de kröteneuren. De Politie en justitie tappen onnodig veel telefoons en dataverkeer af. Dat vindt een van de topmensen van justitie zelf. Procureur-generaal Mark van Nimwegen. Hij vraagt zich af of dat wel zinvol is. We tappen ons inmiddels suf in Nederland. Tappen moet geen pavlov reactie van de politie en het OM worden. Zei hij op een congres. In Nederland worden verdachten al heel veel afgelopen. En daar houdt het niet om. Want inlichtingendiensten willen graag... Al ons telefoon- en internetverkeer kunnen analyseren, ook dat van burgers die nergens van verdacht worden. Nu is dat nog verboden, maar de vraag is hoe lang. Nu is nog het nog verboden. Want de speciale apparatuur waarmee dat kan is al besteld. Is al besteld. Je. De grutte ere, noemen de, de inwoners van het plaatsje Burem in Frieslandse. De grote oren. <kwijnt> Met deze schotels luisteren de AIVD en de MIVD satellietverkeer af, bijvoorbeeld militaire communicatie of satelliettelefoons alles wat ze opvangen, <laughs> opvangen mag worden geanalyseerd. In een oh, in enorme hoeveelheid gegevens wordt dan gezocht naar verdachte patronen, naar de speld in de hooiberg. Alleen gaat steeds minder via de satelliet. Het is te traag en te duur. Boom. En dus gaat tegenwoordig bijna alles via de kabel. Of het nou het versturen is van een simpel mailtje, of zelfs het voeren van een mobiel telefoongesprek. Ergens zit er een vaste lijn in het systeem. En dat soort vaste lijnen mogen inlichtingendiensten. Nou juist, niet zomaar aftalen. Ja, Hij hebben er toestemming voor nodig. Verdorie. Dat willen ze al heel lang. Ja, dat willen ze wel. Het liefst prikken ze in op de glasvezelkabels. Ja, zodat al onze mailtjes en telefoontjes kunnen worden geanalyseerd. Zonder apart verkregen toestemming. En ook als we niet verdacht zijn dus. Een commissie bekijkt nu of dat mogelijk is. Ja, ik begrijp die wens te voorkomen. Je wil zoveel mogelijk data kunnen verzamelen... Als de wet het niet mogelijk maakt om dat te doen, ja, dan wil je eigenlijk dat de wet wordt aangepast. Nee, fuck je you! Zet me eens bouder. Fuck, dit heb ik vanmiddag ook gehoord, hè? Dat is de meest walgelijke kutzin, de dictatuurzin die er bestaat, hè? Dan leef je in een dictatuur, hè? Als de, als de overheid zegt van. Ja, als de wet zegt dat het niet mag, dan moet je de wet veranderen. Nee, die wet is ooit opgesteld ...omdat o, er een reden was. Omdat er een reden was. omdat het onwenselijk was dat hetgene waar die wet verstond, dat dat gebeurde. Ja. Dat had iets te maken met hoe noem je dat woord? Begin met een P. Hij uh, zie de letter P. Hij zie de P. De letter is het een R, R? Is het een R? Het is een R, Mick. Het is een R. It's is een R I. Een R I. Kijk, Ik ik ik zie de aura. Privacy. Privacy. Ja, dat was een privacy. Dat was vroeger was dat uh, dat je als je als woord? vroeger was privacy was uh, als je als privépersoon iets deed, iets zei, iets dacht of iets schreef. Dat het allemaal voor jezelf was. En dat jij mocht bepalen wie je mocht lezen en uh, wat niet. En daar hadden we toen die wetjes voor. Die, die ouderwetse wetjes. Ja, hij is echt ouderwet. Dat is achterhaald. Dat je is dat dus het e zo 2012. Moet tegenwoordig is. moet je toch lekker gewoon... Dat het is je, zo 2012. Als jij eens geheim wil houden dat dat voor iedereen geheim is. Behalve voor de AIVD. Ja, maar weet je wat gek is? Wij winden ons hier nog over op. Maar Ik even, denk dat de rest van Nederland zich niet over op wint. Die, die flikkeren toch hun hele leven op Facebook. Uh, ja, de en de maken de selfies. De, of zelfs, uh, zelfs zitten deze show te luisteren voor een iPhone die ze geopend hebben met hun eigen vingerafdruk. Nee, dat doen onze luisteraars niet. Ja, ik zeg ja, onderschat je niet. ze? Ik zei, we hebben ook met Rente bij. Maar... Wat? Drenthe. We hebben geen luisteraars in Drenthe. Wel, met iPad. 100% niet. In Drenthe verkopen ze geen uh, iPad. iPad? Ja. Wat? Drenthe, fuckers. Ik, ik vind, ja. Ah. Ja, het zijn fuckers. Maar ja, wat heeft ze met onderhoud te maken? Nee, nee, ik vind het gewoon in de een paar weken niet gemeld. Ja, dat klopt ja. En ik heb nieuws over Drenthe, dat kom ik straks mee. Oké. Okay. Ja. Dat ...voor elkaar te krijgen. De wet is nog niet gewijzigd... Nee, ...maar al ja. is er voor 17 miljoen euro... ...nieuwe afluisterkappen <laughs> nog gekocht... ...die ook kabels kan tappen. Het Israëlische bedrijf Nice wordt genoemd... ...als mogelijke dat is leverancier. Vies, hè? Dat is vies. Nice track performs phonetic search... ...to find specific words buried in hours of audio recordings... I'll meet you on the train. Make sure you bring the package. De techniek van tappen verandert inderdaad. Uh, maar als je kijkt naar hoe burgers vroeger met elkaar communiceerden, dan maakten ze bijvoorbeeld gebruik van normale post. Dat is altijd heel goed beschermd geweest in de wet. Dat mag absoluut niet ongebreideld worden opengemaakt en geanalyseerd. Nu doen we dat allemaal via de kabel en via e-mail. Dus als we nu gaan zeggen uh, laten we dat gewoon allemaal aftappen en analyseren. Dan verlies je dus eigenlijk heel veel privacy. Ja, voor Maar is de oren. De oren. Nog Voor het eind van de maand komt het advies. en wordt duidelijk of ze nog groter worden. Ja, dat is verschrikkelijk, hè? Met dat is een programmaatje van de overheid. En je de overheid op een gegeven moment zo graag op e-mail over Want die postwet was kut. Die postwet, dat betekent dat als je een envelop krijgt... niemand die envelop open mag maken, die kwam ongeopend bij jou binnen. Daar had niemand wat aan. Nee. En toen dacht hij, nou als we het elektrisch maken, dan komt ineens je geld de postwet namelijk niet meer hoor. Dus dan kunnen we een nieuw wetje maken. En dan kunnen ze inschrijven wat ze willen. Maar die software, van dat Israëlische bedrijf? Ja. Joost, I meet you on the train. I have a package. Mickey. Make sure to bring the package. It's gonna be a big bang. I'm gonna place it on Ede Wageningen. The package. Seven. In the train. Train. I place the packet in the train. Oké, we worden nu op dit moment worden we dus al gevolgd door Nice. Maar nou, nu een... niet, ik heb hem nog niet geüpload. En we zitten niet online te streamen, dit is net niet live. Nee, ja, maar als de luisteraar het hoort, dan is, hij al, uh... dan is die video offline. Op het lucht, dan heb ik heb net we nog in de lucht ledig, maar uiteindelijk komt bij. Ik, ik heb bij nu voor gezorgd dat we, dat we offline gehaald zijn. Ja, wat onzin. Man. Hebben we over onzin gesproken, Mick? Uh, kan je herinneren dat we een paar weken geleden, toen had jij een item, uh, wat een serieus item bij ons was, over de knikkerbolziekte? Ja. Dan heb ik een clipje over iets totaal anders. Houden houd er even in gedachten. Deze? Ja. De popmuziek uh, is een sector uh, die het niet altijd makkelijk heeft. We hebben hier een half jaar geleden gedebatteerd. doe meer voor de popmuziek. Het gaat nu redelijk, maar um, uh, popmuzici die naar het buitenland gaan, die willen we een klein handje helpen om ergens voeten grond te krijgen. Dat doen we eigenlijk sure, ook een sure. tal van bedrijfstakken, doen we ook voor de popmuziek. Is dat nodig? Ja, omdat ze yeah, wel een risico ik. lopen. Met name omdat de CD-verkoop sterk is teruggelopen. Uh, dus ze hebben vaak een enorme begroting. Als Jans met naar Amerika bedrag, gaat. En een heel klein bedrag. Nou, dat is eigenlijk om een beetje het risico weg te nemen. Die kunnen ze via een subsidie krijgen. En het is echt een klein bedrag met strenge voorwaarden. Zoals en zei, Carol K beneden, nee, Emerald zei. Die zijn of niet goed genoeg. Uh, en dan, of ze hebben de, de overheid helemaal niet nodig. Nee, maar het is net als met andere bedrijven. Die moeten soms een stap zetten naar het buitenland. En de muziekindustrie en zeker de popindustrie is een internationale wereld. Dus je moet soms die stap zetten Mooi. om bekendheid te krijgen en je concertzalen vol te krijgen. En daar kan een heel klein beetje, ik zeg nogmaals nadrukkelijk, het is een heel klein beetje subsidie. Soms net bij helpen om die stap te kunnen zetten. Waarom krijgen dus alle de, de groenteboer bij ons doel geen subsidie? Ja, 50 euro per jaar. Vindt u dat een heel is klein beetje? Is ontmoeid om, om, uh, om... niet naar het buitenland gaan? Ja, ah, dan moet hij moet naar buiten buitenland gaan, die gaan dus op vakantie. Ja, maar het is, niet, is dat het is niet voor de popmuziek. die krijgen allemaal krijgen ze subsidie, 5.000 hier, 5.000 daar. Dan eh, dat gaat over een bedrag van in totaal 600.000 tot 800 afgelopen jaar was 600.000 euro. Mm -hmm. Wat ze uh, aan subsidie aan popartiesten hebben gegeven. Dus Anouk benoemd maar iets, en uh, mensen die toch niet, niet bij de armste van deze wereld horen. Uh, er gaat 600.000 naartoe en dat is nu voor het komend jaar opgehoogd naar 800.000. Dus wij steunen met 800.000 euro. Ja? Steunen wij iets wat ik persoonlijk als iets fucking totaal onbelangrijks noem. Ja, ja. Kunnen we daar een vinden? Nee. Nee, je bent het terecht. 800.000, was is 800.000? Niks, penus, ben ik mee eens. Dan komen we op een goede eerste. Goede e penus is dus het toch? 800.000? Ja. ja. Nou las ik vandaag, uh, uh, uh, daarom kwam ik hier op. Het is namelijk een beetje de paradox, uh, de paradox. Nou ja, ik vind het wel leuk dat een, uh, ik veel Nederlandse artiest uh, in Shanghai optreedt. Ja, dat ik we <lacht> lekker zelf betaald. van jou. Maar, maar, maar, maar uh, 800.000 euro, peanuts, niks, wel we over. Vandaag las ik het berichtje uh, uh, op de NOS. Ik heb er geen clipje van, het was alleen een uh, gelezen bericht. Het is vrij kort. Uh, minister Plouwman... Plouwman? Ja, met zijn die is van Volkswagen. zo Die stelt 1 miljoen euro beschikbaar, Mick. Waarvoor? Voor onderzoek naar de knikkerbolziekte. 1 miljoen? 1 miljoen. Pfft. Knikkerbolziekte is een neurologische aandoening die gepaard gaat met elektrische toevallen. Goeie storden zijn knikkerbollen. Ja? Uh, geschrapt wordt zeker 10.000 kinderen naar Leiden. Nou, daar zijn er nog wel wat meer. En waar je het laatste nog over had. Uh, de afgelopen jaren is het aantal ziekten van toegenomen. In antwoord op kamervragen van de Partij van de Arbeid benadrukt Ploumen dat de knikkerbolziekte het leven van de betrokken kinderen dramatisch verslechtert. Dat is nog wel zakjes gezegd, ja. En daar maken wij uh, wel wel geteld 1 miljoen euro aan over. Mee. Dus binnenkort is de knikkerbolziekte de wereld uit. Wat een. Uh... Dus als je in gradaties van uh, belangrijkheid kijkt, is knikkerbolziekte wel iets belangrijker als popartiesten. <lacht> maar uiteindelijk maar een kleine 200.000 euro extra. <lacht> dus dus de, de prioriteit van onze uh, regering. Ligt erbij dat mensen die uh, al geld zat hebben, commercieel ingesteld zijn. Ja, maar en hoezo geld, wie in? heeft er geld zat? Ik ga naar de opkomen voor de. Ik ben voor uh, de, de voorbestrijder van de knikbolziekte, Laat ik dat zeggen. Het, maar. Het, zijn, het zijn commerciële ondernemers, Mick, Commerciële nee, bedrijven. Maar het is dat tegenwoordig. Wat doen ze van Nederland? Waarom moeten van mijn belasting? Nee, maar was... ze zijn niet rijke fuckers, zoals jij het noemt. Nee, maar als ze naar het buitenland willen, waarom moet ik betalen? De meeste van je gasten. Maar ook wel eens naar buitenland. Maar dan betaal Anouk zicht. ook. Geen Anouk moet er ook geen cent? Ja, dat noem je Anouk. Ja, weer ook, ze zijn het ook, want je moet om in aanmerking te komen voor de... Wat draait volgende keer maar eens. Dat verduidelijkt ik in het begin wat nee, Ja, wel wel, Ik weet, ben nou niet uh, erg overtuigd. Dat ga je nou aan worden, waarschijnlijk. Nou, Nederlandse artiesten krijgen een deel van hun reiskosten vergoed als ze naar het buitenland gaan. En ze krijgen dat omdat in Nederland uh, er te weinig speelplekken zijn om echt gewoon van te kunnen leven als popmuzikant. Daarom heb je die buitenlandse markt nodig om een beetje uh, hafelslag te boven beginnende te kunnen artiesten. zien zou je kunnen zeggen. Nee. En daar geven wij ze een duwtje in de rug. Welke bedragen gaat het eigenlijk? Ze moeten tenminste drie concerten in Europa geven om voor 5.000 euro reiskostenvergoeding in aanmerking te komen. En als ze buiten Europa gaan krijgen ze maximaal 7.500 euro, moeten ze nog steeds drie concerten minimaal achter elkaar geven. Maar op een totale begroting is dat vaak echt een druppel op een gloeiende plaat en zij investeren zelf een veelvoud van dat bedrag. Hoe zou het zijn als dit uh, werd uh, afgeschaft ja, ja, ja, ja. voor artiesten die het al gemaakt hebben, die ook op de lijst voorkomen? N nou, ook daar zou het helemaal niet zo makkelijk voor zijn als die subsidie zou worden afgeschaft. Want je kan wel 100.000 likes op YouTube hebben, maar dat levert geen geld op. En ook iemand als Carol Emerald, die met een grote groep uh, door Engeland of door Duitsland wil toeren en daar voet aan de grond wil krijgen, die moet behoorlijk veel geld verdienen, wil zij daar ook zelf van kunnen leven. En willen ook haar muzici en technici ja, daarvan kunnen leven. Hoe <grijpt> is <grijpt> u de selectie? Wie krijgt Mij het wel en wie krijgt het niet? Nou, Mij die dus muziek heeft een andere dynamiek dan... Als je, dan je toch gaat vergelijken, Dus zij ja, maar hebben kort ja, gaat Dan vind ik wel een argument en dan nergens we dan. dan kijken we, hebben die... Ja, die boek boek wel, van, van, In de afgelopen de, 18 ik, ik maanden... Het is dus Nee, maar jij vergelijkt het nu met de knikkerbolziekte. Iemand besluit... Dat is een beetje tunnelvisie. Nee, ik vergelijk het juist niet. Ik zeg juist dat... Vergelijk het is met het bedragen die we aan het Koninklijk huis geven. Kijk, het is aan ja, ik vind het net zo bedrijven zoals, uh, en, en, en, en dingen zoals Greenpeace en andere goede doelen. Dat oh. uh... vind ik net zo belangrijk. Maar in dit geval zijn het mensen die gekozen hebben om zanger te worden. Blijkbaar zijn er geen fucker te verdienen. En dan moeten we ze nog gaan ondersteunen omdat ze zeggen, nou, nee, wat, wat gaat voor al... in het buitenland? Het is... Wat heeft Nederland er aan de camoel rond in, in, in Groot-Brittannië over, hè? Geen komt. dan heb ik er allemaal mijn belastinggeld naartoe. Dan heb ik liever dat mijn belastinggeld gaat naar een ja. oude vrouw in een ziekenhuis. Dan kan je alles onderuit halen. Ja, ik haal het alles onderuit. <laughs> Fuck hem. oké, oké. Schoftig. Maar goed, het Nederlandse kabinet. 800.000, Joost. Ja. 800.000. En het Nederlandse kabinet maakt wel 1 zo. miljoen o, over aan knikkerbol Dat is een paar cent per inwoner. Dat zijn al die kinderen. Paar, ja, die, die paar cent, die wil cent betalen. Maar nou, dan, dan, dan, dan moet dan je dan je paar cent terug. Ik zou zeggen protesteren. dat wil ik ook, maar je moet wel Ze hebben het al. Ze hebben het al, het geld. Ik ga het niet meer door. Ja, maar als je het wil dat ze het volgend jaar niet meer krijgen, dan moet je nu een petitie maken. Petitie op Facebook. Ik heb en geen... Gewoon. En gewoon uh... nee, zie, ik heb geen Facebook. En als je geen Facebook hebt, kan je ook geen petitie. En dan, dan sta je gewoon machteloos. Ik ben gewoon een machteloze, geketende burger. <lacht> nee, ik heb ook echt te doen mee. Ik voel het ook. Ja. Nou, eigenlijk <laughs> wat ik veel kwaai om ben, is dat Nederland uh, in het nieuws brengt dat ze gaan helpen aan het oplossen van knikkerbolziekte. En daar een miljoen over gaan maken. Ja, maar dat, is, dat over, is de pet, peeve, Daar ben ik het mee eens. ik zei dat we druppels op een groeiende plaatje. Ja, ik vind ik het niet eerlijk om daar de artiesten bij te halen. Ja, de artiesten kunnen de tering krijgen. Te ik, ik kom op voor de Nederlandse artiesten. Ja, ik vind dat de Nederlandse artiesten, als ze niet goed geld verdienen... dat ze goede goede muziek maken. Als je goed bent, dan verdien je genoeg. En ook moet je een andere baan doen. Carol Emmerl kan ook heel prima in een verzorgingshuis gaan werken. Dan ze je iedere maand een mooi inkomen. <lacht> 1800 euro in de maand. Nou, kijk, ze daar voor rondkomen toch? Nou, nou oké. Okay. fuck. fuck ja, oké. Okay. Ik zal dat doorgeven aan. Doen. Nou. Nou, goed, goed Joost, dan gaan we nu naar het goed nieuws. Want ja, de papa verteelt Afghanistan. Zo. Dat uh, is goed nieuws voor oh. ons. Ja, <laughs> dat gaat als een pommetje. Ik bedoel, de, voordat de oorlog daar begon was uh, Afghanistan uh, het grootste opium, opiumland. Uh, opiumland ter wereld. Vrienden ze zelf leuk geld aan. En toen kwamen uh, de, de, de geallieerden. Team America. Team America. En die branden de puppies down. Oh, de puppies are down. Dus de ander woord van papa vervelden. Branden ze helemaal oh, uit. Toen oh. video's van. Dus dit al die dingen. De fik. Oh. en Branden toen was, de klappen over. En Dat zeiden ze tenminste. Want uh, ik ken het echte verhaal. Het echte verhaal gaat iets anders. Ja, het echte verhaal is toch, heeft toch wel te maken... dat die het meeste papa wel bewaakt worden... door Amerikaanse soldaten. Ja. Ja, daar zijn ook video's van. En uh, de CIA. Je weet wel, die liefdadigheidsorganisatie... die. ...lang niet zo erg is als de NSA. Nee, wij je die... ook niks meer van gehoord. hoort. Ja, Ondanks ze altijd lieve dingen doen. Ja. En een van die lieve dingen is... ...dat zij die hele drugshandel van de hele wereld... ...in handen hebben. Dus ook daarom moesten we Afghanistan in. Want wat deed die vervelende Taliban? Die verkochten die troep. Die verkochten geen hele goede kwaliteit. Onder de prijs van de... Uh, nee, uh, nee, nee, nee, dat, nee. nee de Taliban zijn van die religieuze fuckers, toch? Ja. Oh, die slopen de poppenviels. Die zetten juist die dingen in de fik. En toen moesten we iets verzinnen om naar binnen te gaan. Want uh, Osama Bin Laden, dat was natuurlijk een Saoedi. Ja, en toen, in één keer zat hij in Afghanistan en toen moesten we ja, Afghanistan in Joost. Nee, dat, dat, je kan, ik denk dat als je de berichten gaat nazoeken, dat je het nog kan vinden ook. Taliban, die zetten die dingen in de fik. En dus, moesten wij daarheen. Onze en onze... toen werd het verhaal gedraaid dat, dat, uh, dat de Amerikanen die velden aan het platbranden waren. Want oh, die vervelende paven. Maar goh, soms komt de waarheid in één keer naar buiten en dan geven ze er een fikse draai aan. En dat is het volgende ja, nieuwsgierigste. Is... Uh, meer uh, meer uh, desinformatie en propaganda kan je haast niet vinden. Een grotere kan je niet vinden. We ja. gooien hem gewoon in. En dan echt naar Afghanistan. Nog nooit namelijk is daar zoveel opium geproduceerd als in het afgelopen jaar, meldt de VN. Opium, een belangrijke grondstof van heroïne. De productie dit jaar bedraagt zo'n 5,5 miljoen kilo. De helft meer dan vorig jaar. Daarmee zou Afghanistan in zijn eentje aan de wereldwijde vraag kunnen voldoen. Het ziet er onschuldig, zelfs schilderachtig uit. Afghaanse landbouwers op hun akker. Omringd door uitgebloeide klaprozen. Het groeit ook helemaal uit het niks. weer helemaal, hè? Ze hadden eerst helemaal afgevekt en nu is het in een keer weer helemaal... Ja, maar dat, dat zijn klapperhouders. Die komen allemaal altijd Dat is net ongehouden. <laughs> Zo bizar, Wat uit de bollen komt is een van de verslavendste stoffen die er zijn. Opium. Grondstof voor heroïne. Wat op zijn beurt weer aan de basis staat van grootschalige en wereldwijde criminaliteit. De productietoename begon in 2010 toen boeren zagen dat de prijs van ruwe opium spectaculair steeg. Een subsidie om te stoppen met de tilt werkte averechts. Veel boeren begonnen juist met de opiumteelt om de subsidie op te strijken om safraan te gaan verbouwen. Maar de opiumteelt ging gewoon door. Ja, ja. En dit is wat de Afghaanse regering doet met de opiumoogst. Ik dat dat, je, ik zeggen, heb het dat wordt wel eens wat vernietigd. Maar Vuur. vaak werken boeren, lokale bestuurders en de regeringsfunctionarissen juist samen. En verdelen vervolgens de buit. De opiumteelt is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de Taliban. Verwacht wordt dat de productie ja, nog verder zal toenemen als volgend jaar de laatste NAVO-troepen Afghanistan hebben verlaten. Je moet gewoon het woord Taliban als het einde zetten. Moet je gewoon vervangen voor CIA. En dan heb je gewoon de waarheid. Ja. Want de Taliban zijn die religieuze fuckers met die baarden en die jurken. Die zijn tegen, op... die zijn tegen welke vorm van, van drugs dan ook. Bullshit. Natuurlijk uh, is bullshit, maar het is ook toch bullshit? De Amerikanen hebben god maar weten hoe lang gezeten, de VN zit er nog steeds. En in die tijd zijn de opiumvelden nog groter als ooit. Ja. Yo, gek hè, coincidence? I think not. I think not. Nee, maar er zijn, die, maar er zijn van die berichten die één keer naar buiten komen, dat ik denk van, dan moet toch ook een mainstream iemand gewoon een keer zien van, dit klopt niet. Ik ga even op internet zoeken, hé, hey, net niet live. Ik ga die jongens horen. Ja, maar ze... Ik moet even ingrijpen in onze programmering, want ik zie dat, uh, dat er een clip vergeten zijn. Oké, ik, ik zie het nou. Hij is van jou, AFD. Ja, dat is zeg maar, een interessante clip die even terugkomt op die grote oren van daar straks. Uh, dit is Rob de Wijk, dat is een veiligheidsexpert. Ik heb Rob even opgezocht, hij is uh, eigenlijk is iets is totaal anders, maar hij heeft zelf benoemd veiligheidsexpert. Rob de Wijk. Uh, en Rob, die heeft een, een aparte uh, visie een beetje op privacy en privacy schending. Ja, misschien kan je het beste zelf vertellen. Rob vindt bijvoorbeeld het verzamelen van metadata, daar hebben we het in de vorige show nog over gehad, dat zijn die grote pakketten van data die ze dan... Dat is gewoon wie belt met wie. nou, wie belt met wie. Maar dan kunnen ze wel op het moment dat ze jou willen, kunnen ze jou er tussenuit pikken en jouw gesprekjes vervolgen. Dat vindt Rob eigenlijk helemaal niet zo... Diezelfde data die elke telefoonprovider gewoon heeft, trouwens. Ja, die is de laat maar eens draaien. De inlichtingdiensten willen graag uitbreiden met de mogelijkheden om bijvoorbeeld metadata te onderscheppen. Begrijpt u die wens? Ja, ik begrijp die wens te voorkomen. Het heeft te maken met het feit dat inlichtingendiensten bijvoorbeeld niet via de kabel inlichtingen kunnen onderscheppen. Je wil zoveel mogelijk data kunnen verzamelen. Als de wet het niet mogelijk maakt om dat te doen, ja, dan wil je eigenlijk dat de wet wordt aangepast en dan wil je eigenlijk ook technologisch up-to-date te raken om dat te verzamelen. Waarom is die metadata zo belangrijk voor de inlichtingendiensten? Die metadata zijn belangrijk om eerst. Te Aanleiding te zien om een verder onderzoek te starten. Grote best dan moet je moet toch al onderzoek gooien, hebben? Dan moet je een speld in zien te vinden. Je moet dat, ah, nou, iedereen met die speld? Metadata, eerst dat hoor, je, dat moet je aan de andere kant schuiven. En je moet proberen die speld te vinden. Dat kun je alleen maar als je daar dwars doorheen gaat. Dus je moet proberen je te zoveel mogelijk data te onderscheppen. Je uit? moet proberen zoveel dat mogelijk data te onderscheppen. En vervolgens kun je misschien tot de kern van de zaak doordringen. En wat kan dat dan doen? Ja. Nou, dan levert het uh, concreet een aanleiding op en een aanwijzing op. Om bijvoorbeeld iemand te arresteren. Dat levert op uh, inzicht krijgt hoe bijvoorbeeld een terroristisch netwerk functioneert, wie met wie belt. Uh, en uh, vervolgens weet je nog niet waarom. Uh, maar dat moet je dan verder gaan, uh, gaan onderzoeken. Je kunt verdachte patronen Hebben die metadata en het analyseren daarvan al geleid tot successen. Ik denk het wel. Als je <lacht> dan mag helemaal niemand kijkt, kneus. Dan, dan moet je. Uh, echt constateren dat uh, de afgelopen jaren, zien, zeker vanaf 11 september, de inlichtingendiensten hebben enorme vorderingen gemaakt bij het voorkomen van allerlei terroristische aanslagen. Er gebeurt ah, nou. eigenlijk bijna niets meer op dit ogenblik. <laughs> echt wel dankzij de inlichtingendiensten en het werk wat daar wordt ja, gedaan. Ja, maar dat zijn vaak successen die niet naar buiten komen. Zou de inlichtingendiensten daar niet veel meer over moeten berichten, zeg maar wat ze daarmee bereikt hebben? Nou ja, als ik naar de Nederlandse inlichtingendiensten eh, kijk, dan internationaal gezien vind ik dat bijvoorbeeld de AIVD al heel erg open is. Ja, als je ja, dat uh, gaat doen, als je echt alles open gaat uh, gooien, dan uh, geef je daarmee natuurlijk ook prijs op welke manier je informatie uh, uh, vergaart. En hoe diep je eigenlijk in die organisatie zelf zit, dat wil je niet. En je wil ook je middel nee, nee. uh, prijs uh, geven. Dus ja, je kunt daar niet al te ver in gaan. Nee. Maar een aantal organisaties, zoals Bits of Freedom, is heel veel weerstand tegen het wat zij noemen ongecontroleerd verzamelen van metadata, begrijp je die weerstand? Ja, ik begrijp het wel, uh, maar dat heeft maar, denk ik ook te maken met de onbekendheid maar, van het verzamelen. Uh, met metadata ah. verzamelen op zich vind ik dat de privacy nog niet echt in het geding is. Nee, dat gebeurt pas echt tocht. wanneer de diepte ingaat en wanneer... Uh, ja, maar je het die het die wil maar de diepte in, lul, dat heb je daarover gezegd. Komt, dat je een onderzoek uh, moet uh, gaan instellen en dat je dan mensen heel erg gericht gaat volgen of tappen of wat dan ook. Wat, wat, wat is er dan waar hoor? Hoi. De people van de week! People van de week, Sorry voor uh, trommelverliezen. Rob de Wijk, zelfbenoemd veiligheidsexpert. God, hij heeft hem verdiend hoor. Wat een Rob, gek. Een hij, hij loopt gewoon bijna 2,5 minuten vol. Hij zegt geen zo. Volgens mij heeft Rob ook geen flauw idee waar het eigenlijk helemaal precies over gaat. Zelf weet je wel Rob legt ons uit wat metadata is, maar Rob weet zelf niet helemaal precies. Ik heb geen idee. Nee. Ik heb geen idee. Wat een gek joh. Oké, okay, Rob is namelijk, uh, uh, Even kijken. Hij is een Nederlands geschiedkundige. Dus hij heeft van een geschiedenis gestudeerd En deskundige op het gebied van internationale betrekkingen en veiligheidszaken. Wat is er nog een keer? Hij is uh, geschiedkundige. Ja. En hij is uh, een deskundige op het gebied van internationale betrekkingen en veiligheidszaken. Heb je nog geen verstand hiervan? Hey, we ik heb totaal geen verstand. Hij is afgestudeerd op geschiedenis en op. Flikker op, op, op. Flik erop, man. Lang lekker. Strategische de... en nucleaire pariteit op het kernwapenbeleid. Lang lekker over, over de kernraketten van Napoleon praten. Zo, donderop. Het is niet bewezen dat Napoleon kernraketten Ja, maar wat is het trouwens voor combinatie geschiedenis en, uh, en kernraketten? Wat man. Maar ook, oh, oh, ik lees hier dat hij, dat hij in 2008 ja, had hij al opgeroepen om de meningsvrijheid van Geert Wilders te beperken omdat Wilders een Nationale Tapen. Veiligheid zou bedreigen, met Moe zijn he. voornemen om een film te maken. Hij, dus Rob heeft sowieso wel rare, rare hondje uh, over, over, over privacy en over rechten van mensen. Het is gewoon een rare pieper. Rob is pieper. een mannetje, Rob Kut. <laughs> nou, over, over, als je het over dat woord hebt, wat jij dat net noemde, uh, was er ook nog iemand anders die we ook zo noemden. Fransje. Franskut. Kut. Fransje, ja. Ja, de, de Nederland-Rusland-fitty uh, die ah, was. Ja, ja, maar die is niet meer mee. Guys. Die is niet meer. Uh, uh, uh, heet die uh, Lex Dat ben, ben, ben toch geen nummer? <laughs> ja, ik ben toch geen nummer. Die uh, ging samen met uh, Maxima. Gingen ze naar uh, Moskou. Naar, uh, en daar ging de Nederland-Rusland-week afgesloten. Ja, een concert. Groot, groot concert. En uh, prachtig. Op, op, op, op, op, op, en uh, had er ook nog wat over te zeggen. Eén en al, Jo Leid. Het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Rusland... ...heeft de relatie tussen Nederland en Rusland verbeterd. Yeah. Dat zei minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Wel verwacht de minister dat het wat langer gaat duren... ...voordat de kwestie met het Riepisch schip... <tie> ...en de vervangen genomen opvarende wordt opgelost. De minister was samen met het koningspaar in Moskou... ...om het nederland ruslandjaar af te sluiten. Nou, wat ik uh, fijn vind is dat... Uh, zo'n diner uh, van gisteravond <laughs> dat niet zou hebben plaatsgevonden als. Ego, hè? He? Ego. Waren ja. gekomen. Putin. Uh, ook uh, president Poetin de kans oh. gaf om tegen ons oh. staats, tegenover ons staatshoofd. nog eens helder uh, uiteen te zetten. dat wat hem betreft. Uh, het hoofdstuk van incidenten uh, moet worden afgesloten. en we nu weer constructief aan onze bilaterale betrekkingen. Ja. Onthouden. Uh, uh, moeten werken. Velen hadden. onthoud dat. Ja. Poetin heeft zo'n fransje bij het diner gezegd. We moeten, met, moeten uh, er al mee ophouden. En, uh, Onthoud die even. We moeten we verder gaan samenwerken, Frans? Ja, ja, ja. We hebben Frans. elkaar nodig. En Fransje glom volgens mij helemaal in deze clip. Hij is een hele ego, die ja, dit, we, Oh man, hij ja, was sowieso in een week van Frans. We gaan met van de, van de koning en de koningin en Poetin en ja, weet ik veel wie allemaal. Ik weet zeker hier... dat hij met Willem-Alexander naast hem met die Russen aan het praten met, met Poetin. Putin ik ja, vind die ja, ja, ja, ja. Frans kent ken ze Dan, dan een... kijkt hij even naar Willem zo. Oh, Truska, doe Ja, ja, ja, ja. Oh, wat een pisnicht. Waarschijnlijk zegt hij dat tegen Poetin: dus hij, kijkt die dikke gek aan. Hij ja, gewoon blijken. gelijk. Jij zei in een van de laatste uitzendingen al dat het gewoon een pis is. Ja, ik heb meer Koepa doen het, het is gewoon een pisvlek. Uh, ja. een tieve zonde. Ik dacht, Daaruit. wij dachten even dat hij ballen had. Ja, maar dat, dat, dat is hij een van... allure had. heeft hij niet. Nee, want dat blijkt straks. Ik hoop dat er een doorbraak in de kwestie Greenpeace zou komen. Maar dat gaat volgens de minister nog wel even duren. Ik kan daar geen termijn op zetten, dat ligt ook een beetje. Aan uh, Rusland uh, zelf. Maar het uh, positieve vind ik dat beide partijen vaststellen: we blijven hierover in gesprek en we willen graag een oplossing vinden. Nou, de ja, zorg van de we in werd vandaag afgesloten. Met een concert leiden. van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. En het gerucht ging dat president Poetin onverwacht toch ook daar naartoe zou komen. Godverdomme. Zaken doen en romantiek domineerden de laatste <laughs> officiële dag van het vriendschapsjaar tussen Nederland en Rusland. Vanmorgen ging het eerst over zaken die tussen Nederlandse en Russische bedrijven. In de recenten maanden heb ik veel bedrijven in de Nederlandse bedrijven. Binnen grote, kleine en medium zaken. maar. Die hebben een fantastische tijd met Russie en willen ze verder ontwikkelen. Daarna was het tijd voor romantiek bij de tentoonstelling Meer dan Romantiek in het Tretjakov Museum. Romantiek was maximaal. Ook bij de officiële afsluiting no, van het vriendschapsjaar in het tchaikovsky Conservatorium stond romantische muziek van Beethoven op het programma. Allemaal goed en wel, hè? Laten we over ook er ook kritiek. Er was ook wat kritiek, hoor. Azielzegger Alexander Dolmatov pleegde zelfmoord aan het begin van het vriendschapsjaar het in een Nederlandse doorgaan. cel. Hij zou worden uitgezet naar Rusland. Bij het begin van de voorstelling ging het gerucht dat president Poetin alsnog zou komen voor het tweede deel van het concert. Zelfs de koning en de koningin zouden al geïnformeerd zijn over zijn mogelijke komst. Het concertgebouworkest speelde door, maar Poetin kwam niet en kwam weer onderweg naar huis. Of het ook diplomatiek een succes was zal pas later blijken, als bijvoorbeeld de Nederlandse Greenpeace-activisten die in Moermansk zitten alsnog vrijgelaten zouden worden. Dat gaat niet gebeuren, joh. Ja, natuurlijk niet. Maar ja, dat is een creepies verhaal, is ook gewoon een fucking uh, wankers verhaal. Ja, nee, gewoon een beetje creepies, een ja. typische organisatie. Ja, die komen toch, denk je nou echt, dat die voor het milieu opkomen. Het ergste wat creepies kan overkomen. Weet je, is... wie, weet je voor wie Greenpeace opkomt? In dit geval? Huh? Voor Shell, voor BP, huh? voor al die andere westerse. Vroeger zijn nee, vroeger... maar even, olie, al die oliebedrijven. Want wat waren ze daar aan doen, Greenpeace, Gasprom, die wou daar gaan boren. Enorme, enorm, en Rusland, die had al eerder, een Russische vlag op de bodem daar ja. geplant of Zo Zo van, dit is van ons, want er blijkt daar een heel groot olieveld te zitten. Ja. En Greenpeace is gewoon een Shell-organisatie om gewoon Gasprom daar weg te krijgen. En gewoon ervoor te voor zorgen dat, dat Shell en BP en weet ik het allemaal gewoon ja. hun ding kunnen doen. En ja, zo. Ja. Denkste code van Rockefeller, hè? Oh, dat is wel echt goed kunnen, ja. Maar ja, jij ja, zei het al, uh, klapt het al in het clipje. Ze zijn uh, bekogeld. Want dit is, nou, wat de vraag is, ik hoorde eerst eerder, want ik zat Adam Curry te luisteren, hoorde ik uh, heel ander nieuws over het Nederland-Rusland jaar wat afgesloten werd dan op het nos, -NOS Ik hoorde namelijk een hele ander, andere dingen die gebeurd waren. Ze zijn met tomaten bekogeld. Ja, gewoon, en rotte eieren? Ja. Ja, ja. doe maar. Uh, prot... heb... ah, ja, is wel. Uh, ik heb. Nee. Ja, ik heb het gehoord. Nou, dat, waar dan? In de krant heeft het gestaan? Ja. Een de... foto van het van, van, van van koetsje en dat die... Uh... En ik heb ook gehoord dat ze hadden het net gemist en die daar is opgepakt. Ja, maar wie leest het op de krant nog? Ja, oké. Okay. Uh, het niet, als... wordt niet gewoon uitgepakt. Nee, dus. maar als jij op het NOS-nationaal uh, dingen vertrouwt, dan heb je het niet gehoord. Nee. Dan heb je het niet gehoord. Ik heb het op bezoek op Google zelfs. Dan was er één uh, of twee kranten die ermee kwamen en geen stijl of zo. No. De rest niet. Maar als je um, in het buitenland woont, heb je het wel gehoord. Dit is namelijk uh, Euronews. Well, a further unsavory incident, putting further pressure On already strained relations between the two countries now the dutch king and his wife were attending a music concert in moscow when two men threw what appeared to be tomatoes at them they were unharmed and uh, did carry on with their official Unhaf. engagements now the two men who were arrested were members of the national bolshevik party which is actually banned here in russia and they could be heard saying as they carried out the assault that the couple had the blood of alexander dolmatov on their hands now dolmatov was a former member of the party who committed suicide whilst in Dutch custody after being denied political asylum in the country. And, as I say, the incident comes with uh, relations already strained between the two countries. The Netherlands are actually suing Russia at the moment for the detention of 30 Greenpeace activists who were on board the Arctic Sunrise Vessel. Now, following that incident, a Russian diplomat was beaten up in his home in The Hague and taken to a police station with no official explanation. The Dutch government later apologised for that incident. That was followed by an incident which saw a Dutch diplomat beaten up in his home here in Moscow by masked intruders. The Russian government apologised and said <laughs> that they would hunt down the perpetrators of that attack. Now, there's no con connection between those events and yeah. in today's incident, yeah. but it's just further proof and further signs really that relations between the two countries continue to be strained 3-2 voor Rusland en ze hebben gewonnen Ja, yeah, no, no, no. Rusland no, heeft gewonnen. No. Rusland ja, maar Rusland heeft een hele viese 3-2 gescoord heel ver weg in de verlenging. 3-2 zullen daar Mick, stil. Dat was ook goed nieuws. Stil? Ja, dat was ook goed nieuws en dat heb je weer gemist. Want wat jij niet meegekregen hebt blijkbaar. Weer gemist is wat jij niet meegekregen hebt blijkbaar is dat Alexandra Maxima? Er is een groot Kremlin en een klein Kremlin, en dan mag jij rijden waar ze ontvangen werden. En het is een grote Kremlin. Ja. In de grote zaal. Ja. Nou, dat is heel uitzonderlijk hoor, blijkt te zijn. Ja. En dan mochten ze ook nog van de paradetrap af naar beneden lopen richting Poetin. Een ja. paradetrap mee. Dat mochten ze dus allemaal doen. Dat, dat mochten ze allemaal doen. Het was allemaal twee, twee. het was allemaal nog goed, Ze kregen die nee, oh blablabla. bla bla. bla. En je, om tien uur s'avonds, dat betekent de privé tijd voor Poetin. Ook. Bijzonder. Ja, precies. Poetin zei... Oh, alles is over. We zijn weer helemaal lief. En toen gingen ze het afsluiten. En Poetin zei: Oh, weet je wat? Ik zou niet komen. Ik kom aan het morgen. Het ik kom morgen aan het concertje. Ik kom morgen ook. Het is zo gezellig. En waar laat het allemaal achter ons, Frans? Dus tuurlijk, ja. laat het achter ons. Fuck you. En ze gaan naar het concertgebouw. En ze worden bekogeld met tomaten en rotte eieren. En ze worden met allerlei leuzen uitgemaakt. Van moordenaars. En bloed op je handen. En Poetin heeft het allemaal georganiseerd. Ja, ja denk je nou echt dat in Rusland in Moskou protestanten protestanten. Hebben ja, we opgepakt? De, ja, heb je gehoord hoeveel, uh, nee. hoeveel jaar Gulag ze gulags gekregen hebben? Nee. De, de vrouw die had uh, heeft tien dagen cel gekregen en de man 15 dagen cel. Oh, dat zijn er Voor vandalisme. Dat zijn flinke straffen. Vandalisme. In Rusland word je toch als je een sigaretje op de grond gaat, wil je al... 22 jaar ging, ging een mooi man op deur. Ja, maar dan kreeg 10 dagen en 15 dagen. Dus daarom zeg ik van: het is een dikke, vette, dikke, vette vinger naar Nederland. Zo van: oké, okay, het was leuk en aardig. Goed gedaan toch? Helemaal goed gehouden tot aan het laatste moment en dan die in, in, in verlenging 3-2. joh, tomaten en poed en die zeggen joh, bars maar komt. Ja, want die komt Nederland niet meer overheen. Dus. Ja, of we moet nou als je diploma diplomaat doodschiet op straat. Ja. Dat zou Frans ook kunnen doen. Dat is Russische minister doodsteeg. Die lasgolf. Ja. <tijdacht> ja, maar, ja. Daar is Frans van voor. Nee. Frans is een laffe kruipende Dat gaat niet gebeuren. Maar Mr. Maar, maar, Wadden, Melanie, ik hoeveel van ze dat horen. Kerry. Kerry was de van een beetje van ja, Kerry. Ik moet even uitleggen wie Kerry is. want uh, John Kerry ja... is Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Ja. Die was uh, op het punt om president te worden, maar helaas niet. Dan was hij minister van Buitenlandse Zaken geworden. En, eh... Uh, die was, deze week was er een, een overleg, een topoverleg tussen Frankrijk, Rusland, weet ik van over het Iraanse atoomprogramma, want ze proberen een beetje toenadering, hè? in één keer krijgen we toenadering met Iran, We hebben die nieuwe Rahani, Rihani, die nieuwe president, ja. en oh we zijn, we zijn toch vriendjes van in Iran en alles, en Iran dat is ook zo'n vriendelijk land eigenlijk, en die willen eigenlijk helemaal geen oorlog, en die willen ook eigenlijk gewoon lekker kernwapjes in de wereld uit. En dat, het, het liep een beetje vast. En toen kwam in één keer het bericht uh, dat het in een stroomversnelling was geraakt. Want of, uh, minister Kerry was aangespannen. Ja, die vast. was geland. Die was geland. Ja, grootste ontvangen. Ja, we hebben vorige week heb vorige al laten horen. Dat was uh, toen Kerry uh, Egypte bedreigde met, uh, met uh, hulp. <laughs> hij zei, let me make one thing sure. Ja, die, die, die agressieve toon dan? Ja, ik heb weer twee clipjes van onder andere, Mick. In dit eerste clipje, daar, daar, daar, daar, daar, toont hij en zelf kennis... In een van de eerste zinnen, moet je maar horen. En, uh, en later bedreigt hij Israël een beetje. En dat hij zegt: van, en, en, daar kom ik zo op terug. Oké. Mag ik nog één proberen? Ja, prooi maar. De alternatief getting terug naar de talks is het potentieel van chaos. Ik mean, does Israel Israël een derde intifada I Ik weet dat er know is. Ik weet dat zoveel anything mensen niet geloven van wat ik net zei. Ik weet dat er mensen van beide zijden zijn. En ik weet dat er mensen zijn and particularly in Israel. Israel says, oh, we feel safe today. We have the wall. We're not in a day-to-day -day conflict. We're doing pretty well economically. Well, I've got news for you. Today's status quo will not be tomorrow's or next year's, because if we don't resolve this issue, the Arab world, the Palestinians, neighbors, others are going to begin again to push in a different way. So... Dit is een vreemde uitspraak, hè. Ik zat namelijk de link te leggen. Ik denk, Amerika is op dit mee bezig met al die Arabische landen onder, onder hun macht te krijgen. En hij zegt nou, je kunt nou wel veilig voor Israël. Je kunt wel uh, niet doen wat we allemaal willen. Maar uh, uh, hij zegt letterlijk, hij zegt, maybe the Palestinians, uh, the, the Saudis, or others, will uh, push you the other way. Ja. Hij zegt eigenlijk, van joh, wij, wij gaan jullie kapot maken als je niet naar ze, komen, ze komen die muur af want Israël wordt zijn een beetje opstandig tegen Amerika maar ze hebben wel de muur af dus ze voelen zich veilig ja, ja dat zegt hij ook maar dan meer. heeft hij nog niet die nieuwe film van Brad Pitt gezien World War Z dat heb ik ook niet gezien ja ik wel en dan gaan die zombies die gaan die muur over ja maar hij zegt ook hij zegt, die niet gaan niet. die muur over zombies die muur is niet tegen zombies nou, maar dus zegt... Israël voelt zich wel veilig maar ze zijn ja, maar dat niet veilig maar zegt hij ook. Kerry zegt, je kunt wel veilig achter de muur ja, bij Ja, dan weet Kerry waarschijnlijk dat die zombies zijn. Ja, komen. Maar Kerry zegt, uh, binnenkort komen er anderen, die komen jullie uh, vanaf, vanaf aan Ja, zombies. zombies en arabisch. ik vond het zelfkennismomentje, want hij zegt, in het begin zegt hij, uh, ik weet dat niemand ook maar een woord gelooft van wat ik zeg. Ja, inderdaad, dat is dus een, een verdomme feit. Ja, dat is toch een uh, goede zelfkennis van Mr. Potato. Hè. Maar nou zou je denken, he, heeft hij een, nou een beetje de kant van de Arabier en, en, en, en de moslims gekozen. Nee. Maar... Weet Kerry wel alles in hebben Hij eigenlijk ook tegen Iran. En dan moet je ook even goed luisteren naar wat hij zegt. Goed letterlijk naar de woorden luisteren die hij uitspreekt. Het is een kort clipje van een minuut. Na een marathon van drie dagen onderhandelen... wilde het uiteindelijk toch niet lukken om alle onderhandelaars van Iran... ...de VS, China, Rusland en de EU op één lijn te krijgen. <laughs> je zou er moedeloos van worden, maar dat blijkt mee te vallen. En ik denk dat we allemaal dezelfde manier blijven. En dat is belangrijk. Waar de obstakels nog zitten is niet precies duidelijk. In Teheran heeft de Iraanse president Rouhani gezegd dat Iran niet het recht opgeeft om kernenergie te produceren. Maar voor de andere partijen moet dan wel 100% duidelijk zijn dat Iran niet stiekem een atoombom maakt. Stiekem. En tot die tijd blijven alle sancties tegen Iran op tafel. Stiekem. Het zijn lastige onderhandelingen en dat vraagt geduld. Je moet diplomatie de kans geven om alle available to it. als je ultimately... Are going to exercise your ultimate option, which is the potential use of force. The world wants to know that it was a last resort, not a first resort. The onderhandelingen gaan op 20 november weer verder. Oké. Okay. Hij zegt, uh, uh, je moet eens terug. Spoel we weer terug. Laat het, laat het een seconde. Hij zegt zo geks. Naar Maarwaard geduld. You need to give diplomacy the chance Je to solve all the remedies available to it. If you are ultimately going to exercise your ultimate option, which is the potential use of force, the world wants to know that it was a last resort, ja, was a first resort. De onderhandelingen gaan 20 november before. weer verder. Hij zegt, je moet diplomatie de kans geven... Ja. als je gewapend in wil gaan grijpen. Ja, anders, ja. De wereld moet weten... dat het een... hij zegt niet dat het, dat het een zou, zou zijn geweest... hij zegt, de wereld moet weten dat het een laatste optie is. En niet de eerste optie. Ja, al met andere woorden... We gaan aanvallen, maar we ja. moeten moet <laughs> even voor de, voor de rest van de wereld... Maar even de Hij is toch Hij is fuck niet eerlijk. Hij is echt eerlijk. Alleen, hij zegt daarvoor, hij zegt... I know, cynicism. you don't believe a word I say... Dus hij, weet, hij weet ze geloven me toch niet, dus hij kan zeggen wat hij wil. Hij is een beetje dom, zou uh, Maxima zeggen. Ja, maar dat geloof ik eigenlijk niet. Nee, dat is script ook. Hij, ja. hij schrijft het zelf niet op. Dus zijn script schrijvers. Bijzondere uitspraakje vond ik. Ja, is goed, uh, goed gevonden. Moet ik hier nageven. Um, ik denk dat we maar even... Uh, we hebben jouw onderwerpen zijn op, hè? Ik ben erbij. Dan moeten we maar... Uh, het kan niet anders, luisteraars. We moeten weer naar onze speciale... Toe, die ik nooit kan vinden. Okay. Mickey's X files. Oh. Voel de spanning, hè? Je voelt het opbouwen, hè? Ik voel de spanning een in het komen. Ja, ik steek nog even een jointje erbij op dit, dit is echt. Nu, komen, nu moeten mensen niet weg, wegschakelen, mensen. Nu komt het nieuws. Joost, oh. dit nieuws. Oh. Oh. Dit hoekje zit vol. Voor... Tot nog toe was het nog een ontspannend. programma. -tje. Ja. Maar dat Mickey x legt er wel een druk op. Dat, oh, oh. Ja. We beginnen rustig, Joost. Uh, ik zou niet uh, te veel meteen baan. Uiteraard niet. Niet meteen baan. We doen gewoon. vorige Volgen we het berichtje dat uh, de Sovjet-Unie, of uh, Rusland, ja. dat ze zo'n Sputnik-raket de lucht inschoten met, uh, met uh, de fakkel. Hoe heet dat ding? De Sputnik dat ding. naar de IRF. Ja, met die. Uh, die uh, de Vlam. Toen hadden ze het over de Vlam. Ja. toen to zei jij al terecht. Het is geen Vlam. Het is geen Vlam, dat ken hij. Nee. De ik. Nee. heb is zuurstof. Die, ik heb daar een bericht over gevonden. Lul, even wat uh, volgend, ik moet hem zoeken. Er is geen zuurstof in de, in de, in de, in de atmosfeer, ja, concludeerden we het toen. Dus het is verdomd lastig onder een vlam. Dus ze deed alleen eigenlijk de, de, de vakgrond zelf. Ja. Ja. Dus, alleen, de, de, en nu, maar nu, nu zijn ze er al. Sterker nog. Ze hadden een uh, lijkt live... dat ze terug op aarde gekomen. Ja, dan zijn we terug. En dit is een Amerikaans volgens mij nieuwsbericht over een live verslag. Uh, stukje, een minuut of zo, nog eens Van, uh, ja. Deze historisch gebeurtenis. Ja, het gaat. Zo. Historisch. And now but we do not want you to miss history in the making and that's history what in the, making. the International Space Station. It's really cool. Look at this. The Olympic torch is on its first spacewalk. It's really cool. Two Russian cosmonauts carried carried out of the International Space Station. Now the torch has been in space before. 96 for the Atlanta <laughs> Summer Games, but not outside in? of the spacecraft. craft. The torch will leave tomorrow. With three crew members who are returning to Earth. Now, they were, for just a moment ago, holding the torch, waving. Of course, it was not lit because there's no oxygen <laughs> to support a flame in space. But then this is going to continue uh, on the relay route leading up to the Winter Games in Sochi, Russia. Yeah, take a look at uh, it. This, this cannot be easy. You can do bring <laughs> anything out there. but that This cannot be easy. This cannot be easy. Wow, this is really cool The this torch in wow. space The torch is in space, joh. It's been in space before, but not outside I'm Not outside They're outside, waving with the torch A plastic Waving with the torch A stuk plastic Een stok ja. ja Maar we moesten even rustig inkomen. En mensen waren vast benieuwd of het allemaal gelukt was met de vlam Nee, het is niet gelukt, hey, hij, hij kan je... niet aan Er is Gaan geen volgen. zuurstof daar het is onmogelijk Dus Gelukkig uh, nee, dit moet ik anders inleiden, want dit is wel groot nieuws eigenlijk. Want wij staan er niet bij stil, omdat uh, jij ja, een crack op, crackpot vriend heeft, die, uh, ja. waar het allemaal normaal is. Maar uh, NASA, noemen ze ook wel niet voor niks, never a straight answer. Never a straight answer. Staan er toch al redelijk onbekend om fabeltjes en uh, desinformatie. En... En de mooiste fabel vind ik nog steeds dat ze uh, op het moment bijvoorbeeld niet naar de maan zouden kunnen. Ja. Omdat ze geen raket hebben. En Als je dan vraagt van joh... Jullie hadden toch in 1969 de, de, de Apollo die naar de maan kwam? Toen zei ze. Ja, ze ze, yeah, we lost the drawings. Of de, de, de Apollo. Ja, dat was de tekeningen van de Apollo. Helaas, ik weet niet ja. precies hoe ze hem toegebouwd hebben. Ja. maar naast kwam toch de afgelopen jaren. kwam ze dus elke keer als een soort van cycle? Water op Mars, weet je nog? Riviertje, dus riviertje, riviertje ijs, Leven. Misschien wel leven, bacteriën. Ach, als water is, navel om kunnen zetten. Zet, ja, dat soort dingetjes. Toen ging dat rare karretje er rijden. Nou, ja. Curiosity. Curiosity, ja. Curiosity. Ja, wisten, ja, dat was het. Een... week waren we er niet op. Curiosity. Ja, ja, ja. Maar, um, Ja, de tijd versnelt, laat het zo zeggen. Er komt steeds meer waarheid naar buiten. Mensen worden bewuster. En mensen die doen nogal lacherig over NASA. Alsof het een flutorganisatie is. Ja, ja, ja, ja. Dus NASA, die moet op een gegeven moment. bedachten ze een vergadering. ja, shit, als wij geloofwaardig moeten blijven, dan moeten we wel wat meer informatie geven. Dat moet het over het eerst uit India gaan naar de lucht, hè? Dat is ja, is wel India gaat het nu mee, uh, is over binnen 300 dagen met een satelliet daar. En dat zijn niet de altijd beste vrienden van, uh, van nee. weet je wel. Dus ze moeten wel wat meer bekend maken. En ze gaan nu ook weer zelf een satelliet heen schieten. Ja, ze hebben weer uh, plannen voor een klein space spaceship. Ja, maar ze kwamen dus nu voor, voor mainstream begrippen met best groot nieuws naar buiten. Ja. Het is nog lang niet alles, maar hier komt ie. ...blijft een van de meest fascinerende vragen. Is er nog ergens anders leven geweest dan op de aarde? Volgens de NASA kan dat het geval zijn geweest? op Mars? Want zo moet de rode planeet er volgens de Amerikaanse ruimteorganisatie... ...4 miljard jaar geleden hebben uitgezien. Water, wolken, net als op de aarde. En dat betekent volgens de NASA dat er mogelijk ook leven is geweest op Mars. Want toen de planeet nog jong was, had Mars een hmm. dikkere atmosfeer dan nu... En zo'n atmosfeer is een voorwaarde voor het leven op aarde. Ja, maar... Hoe Mars die beschermende luchtlaag is kwijtgeraakt is nog niet duidelijk. Nee, daar ze lanceert komend weekend een satelliet om daar onderzoek naar te doen. Nou. Dus is misschien gewoon wel waar het leven mee. Dat was. Dat zou misschien mogelijk zijn. Nu niet meer. Hè? Nee. Maar was. Was. Ooit geweest. Toch hadden ze een dikkere atmosfeer. Joost. Ooit geweest. Maar ja, ben je, ben je dat is niet. Een... Dat De wereld, ja. ja. Dit is nieuws. Nou nee, ja, voor ons is het helemaal niks. Maar voor, voor een mainstream iemand ja. is dit toch wel redelijk iets al, iets al. Ja, want als er straks bekend wordt dat er gewoon nu nog steeds leven is en gewoon, dat je daar gewoon kan ademen gewoon. Want dat kan je gewoon, maar daar. Tot voor kort krijg je als astronaut die uit de kast klapt gewoon nog een dodelijke ziekte. Ja. ja. Maar ja, dus er zit er wel wat schot in de zaak, ja. zeg maar, qua, qua... disclosure. Ja. Goed. Ik weet dat uh, je erop gewacht hebt dit onderwerp. Ja. Nee. We hadden het laatst over ondergrondse basissen. Ja. Weet je nog? Ja ja. ja, ja, En toen vroeg jij van zijn er in Nederland ondergrondse, ondergrondse basissen? Ik weet niet wat ik toen antwoordde precies. Volgens mij lijkt het niet best. Ja, want volgens mij zei ik van als ze er moeten zijn, dan zei ik van niet onder dit moeras. Maar als ze er moeten zijn, zei ik misschien, weet niet, ik weet niet wat ik zeg. Maar. Ja, maar in ieder geval, deze week kreeg ik uh, contact met iemand. Uh, in, uh, evert Jan Porterman, wel yeah. bekend onder de meest alternatieve uh, nieuwsvolgers. Uh, hij schrijft uh, artikelen over de Anus Naki. <laughs> ja, zo, zo noemen ze liever. Want zometeen weet je wel waarom. En uh, die mailde voor iets anders. Over uh, dat hij het ermee eens was dat uh, onze vriend Janus Saratan is en zo. En hij stelde zich voor als Anus An An An Naki. Uh, yeah. Dus ik was geïnteresseerd. Ik denk ja, want hij noemde zichzelf ook een van de werelds meeste uh, kennissen. Grootste, zeg maar. grootste. Ja, want hij was al voor Sagaria Sitchin in uh, 96 met uh, het boek De twaalfde planeet kwam, was hij er al mee bezig. Ja. Ja, hij was er in 94. Ja, het allemaal veel jaar jaartal ik elkaar dat hij ermee bezig was. Ik leek hij goed in. Uh, ja. En, en hij, hij vertelde mij over uh, de Anunnaki. en voor de mensen, jij weet het waarschijnlijk ook niet heel goed, maar een beetje in de korte lijn wat dat is. Of wat ze zich voordoen wat ze zijn. Het zijn gewoon uh, fakers. Ja. De Anunakis zijn een. Uh, met die gaan goud maar zijn, hoor. Ja, dat is het verhaal van Sitchin, van de Sumerië. Ja. Die, uh, hun zouden uh, beschaving gebracht hebben en hun zouden onze scheppers zijn. Ja. Hun hebben ons, volgens het verhaal van uh, die poorteman 445.000 jaar geleden zijn ze met hun uh, vloot hierheen gekomen. En toen hebben ze... taal is gekruist uh, Ja, ja, weet ik niet wat... Nee, uh, Aboriginals en zo, die hebben ze... Ik vind... Nee, in ieder geval, ze hebben ons geschapen, Ja. Eens? Ze hebben ons geschapen naar hun... Evenbeeld. Onze goden. Ja. En hun zijn daarom onze goden. Ja. En nu hadden die Anas Naki... Die hadden twee broers. Twee halfbroers, moet ik zeggen. Enki en Enlil. Die namen ken je misschien. Ja. Nou... Uh, op een gegeven moment kregen die ruzie met elkaar, en uh, met, kreeg je dus twee fracties van, van eens evil ding. Want zijn, uh, de klein van Enki en de klein van Enlil. Ja, het zijn namelijk uh, lizards. Ja. Het zijn uh, reptilians. Ja. Eh? En, um, bestaan er al niet? Nee, Maar volgens Poorteman bestaan ze wel, en volgens meerdere bestaan ze ook. En we weten voor een fact dat ze bestaan. Dus Enki en Enlil kregen ruzie met elkaar. En Enlil was echt een schoft, weet je wel. Want uh, Enlil is van de clan, de grootste ook. Ja. En ja, die wilde weer de mens weer echt slaaf maken. Zoals ze zich geschapen hadden, moesten ze de mens weer worden. En ze hadden gezondigd, dus gaf hij de mens de zondvloed. Even in de sprookjesval, want dit geloof ik voor gemeten. Laten we duidelijk zijn. Nee. Maar Enki, die had dus een kleinere clan. En Enki deed wat, Joost. Die was echt. Die was echt uh, Hitlerse tijd ver vooruit. Echt. Enki, ja, geen slaven maken, gewoon dood maken. Enki. ...was ook uh, Noach. Noach was ja? Enki. Ja? Ik ga er binnenkort een uh, heel groot artikel over schrijven, of groot, ik ga er artikel over schrijven om mensen uit te leggen hoor, maar even kort. Uh, en uh, Enki... Je moet dan ook even op niet live uh, posten voor... Uh... Ja. En Enki uh, besloot, want die had het goede even met ons voor... ...dat hij het gezuiverde ras van één familielijn, nam die mee in zijn ark... ...en die ging die redden van die uh, zonsvloed ja? En de rest van de wereld, die ging dood. Ja? En die gezuiverde ras. Nou, dat zijn wij. Wij zijn het gezuiverde ras. Blanke mensen met blond of rossig haar. Met blauwe ogen. We, we doen allebei. Ja, wij me. zijn allebei afstammelingen. Nee, echt niet. Dat, dat was dat me... Ja, dat beweert hij. Want wat er gebeurde. Enki, Die ging dus weg. Want ze zaten dus in. Uh, uh, die anderen zitten. Het uh, is altijd zo'n zo verhaal zo van die, die gedederheerde kutverhalen. Ja. Ja, maar dat is het sprookje. Ja. Maar ik weet voor een fact. Dat, uh, die, uh, dat de Anunnaki een basis hebben onder Israël. Onder Mona. En daar komt ook dat hele Zionisme van aan En zo, en de, ook gezuiverde ras. Ja, Zionisten. Maar we hadden het even over onze vriend Enki. Enki kon naar alle plaatsen toe op de wereld. Want hij moest weg van uh, Israël. Ja. En nou, dan zou je denken. Van, dan ga je lekker naar de Bahama's. Of uh, zuid spanje Je hebt het voor het kiezen. Costa Brava. Uh, de Dordogne. wat lekker. Ja. Ja, je hebt voor het kiezen. Je kan Portugal. overal heen. Portugal. Portugal. Ik noem het maar op. Enki besloot om naar Drenthe te gaan. Hè? Drenthe! En nou, Enki ging naar Drenthe! Enki uh... ging naar Drenthe en had daar dus ook een of andere vliegveld en een raketbasis moet ik zeggen van de Anunnaki. En... Ik wist dat er niet met Drenthe was. Want... Ja, Nee, maar Drenthe is, doet eigenlijk niet helemaal de zaken. Uh, ze kwamen naar, in Drenthe hadden ze namelijk een uh, raketbasis, yeah. de Anesnakkie, met Enki. Die clan hè? niet die andere. Nee, nee, nee niet, Enlil. Ah, Enlil niet, dat was een wenker. Enlil was een wenker, die had die zonvloed gedaan. Ja. Geluk. Ah, dat? Enki niet. Enki had het goed voor. En uh, Enki had wel bleek later... Wat rare ideeën. Oh, wat rare ideetjes. Dat had hij al toen, ten tijde van de zonvloed, omdat hij alleen maar het gezuiverde ras meenam. Maar goed. Uh, oh, dat is vaker gebeurd in uh, de geschiedenis. ja ik denk even van huis wat. Wat ze toen besloten te doen, Eerst was om een ondergrondse basis te bouwen onder de Veluwe. Hè? Ja, onder, onder de Veluwe. Ja, wij zitten, net, wij zitten ook net niet Veluwe hier. Nee, Veluwe, midden-West -Veluwe, -Veluwe. Nee, Veluwe. Maar misschien, ja, misschien zijn we, uh, wij onze tijd ver vooruit toen wij zeiden van we trekken de stadsmuren weer omhoog, uh, uh, we bestijgen ze en iedereen met pek en veren weer. Ja, dat gewoon weer. Gewoon vaker dingen weer een vrijstaat maken, ja. een eigen land maken. Want, nu kom ik met het verhaal. Ik had zoiets. Ja, je kan me alles vertellen, weet je wel. Uh, het is sowieso namelijk een heel raar verhaal. Ja. Het is dan, weet je wel. Maar er zit wel waarheid achter. Want dit is wel wat er aan het uitspelen is. En dat kom ik uh, van de week in het artikel die mensen op de site kunnen zien terug. Uh, ik had zoiets. Ja vriend, uh, basis onder de veluwe. Je loopt maar raak, hoor. Ja, je loopt maar raak. Dus ik ging gericht vragen stellen. Van... En dan moet ik zeggen, serieus... Joost... Ik ga ze jou voorleggen. Ja. Uh, we beginnen met Dick Berlijn. Dick Berlijn, dus, uh, Defensie. Was de, uh, tot 2004, als ik het goed heb, de generaal van de Nederlandse strijdkrachten. Het hoofd, de allergrootste man. Voor... Ik heb Dick Berlijn wel ontmoet. En hoe hoe kijkt hij zijn ogen? Uh, Dick Berlijn herinner ik me aan een vriendelijke man. Dat hij een generaal was. Ik, ik liep de stage bij het leger. Het was, Dick Berlijn was net generaal geworden. En uh, ik, moest mijn, uh, mijn, uh, ik moest van die formulieren maken voor soldaten die 25 jaar in dienst waren, weet je of iets. Hm. Dan moest ik helemaal klaarmaken, ik kreeg een maandloontje extra, ik kreeg een medailletje en die moest ik me opsturen. Maar dan moest, kreeg ik ook een certificaat en dan moest de handtekening van de strijdkracht strijdkrachten opstaan. En dat was een dik beleid. Hm. En uh, dan moest ik ook naar de secrateresse van hem toe en dan legde ik het op het bureau en dan ging zij het naar hem brengen en dan kreeg ik een dag later kreeg ik het terug. Toen kwam ik de kantoor oplopen, en die sigridresse zat er niet. Maar ik was gewoon een boerenlul, jure, jure, jure. dus ik keek opzij en daar zat Dick Berlijn. Ik dacht, ja, ik moet die handen toch hebben, ik ga hem niet op wachten. Dus toen ben ik ben gewoon naar hem toe gelopen ik zei, joh, ik zeg maar van, dan kan je er even onderzetten. En toen was hij heel vriendelijk. En toen uh, had hij, ja, geen probleem. toen vertelde ik dat later beneden aan zo'n sergeantje. En die werd heel kwaad. Want nou, dat mag nou niet, je mag niet een Dink Berlijn. Nee, dat is chirurgie, hè. hierarchie -hier. Ja. Anunnaki houdt ook heel erg van hiërarchie. Hier maar Dick Berlijn uh, was dus 2000 tot 2004 uh, de allerhoogste van Defensie-generaal. Ja, ja. Nadat hij uit, uh, daar wegging, ging uh, nam hij nogal. Als je generaal bent met militairen en de luchtmacht en zo, uh, verwacht jij dan dat iemand toetreedt tot de Raad van Toezicht van Nationaal Park de Hoge Veluwe? Ja, het kan dat Dick heel gek is op zijn. Kan. Ja? Ja kan? Kan. Oké, okay, dit kan. dit kan. Dit kan. Het, ja. Kan. Ja. Dit kan. Ja. het kan. Ik schrik op wandelen op beginnen. Na dik Berlijn van Peter van Um. Umst. Of, of Um? Hoe dat? Um, Peter, Peter van um. um. Peter van Um. U-H-M. Ja. Voor mensen die het willen nagoogelen. Want alles wat ik hier zeg, kan je hem nagoogen en het vinden. Ik heb dit namelijk vanmiddag opgezocht, want ik laat me niet alles wijs maken. Peter van um, Uhm heeft een paar jaartjes het gedaan. Op een gegeven moment werd zijn zoon volgens mij gedood. Zo werd gedood in, uh, ja, in Zakro. Misschien wel opgeofferd worden of zo. Weet ik, weet of jij het? Maar in ieder geval, er is iets ook Ach, iets. Er is al een. Ja. Nou, Peter van Um was ook op een gegeven moment uh, commandant des strijdkrachten ja? of zoiets. Ook, ja. ook generaal dus. Zelfde uh, job voor hem. Ging weg. Bevel hebben de ja. Ging weg in 2009 of zo. 2010. En ging ook andere baantjes doen. Uiteraard. Ja. En trad toe. Tot de Raad van Toezicht van <laughs> Nazi Park. Echt te hoge velen. Ja, je kan het serieus nadenken. <laughs> dat kan je gewoon opzoeken. Hey, ben. En je krijgt gewoon artikelen van uh, uh, uit 2005, 2006... dat Dick Berlijn het deed. En uit 2019 weet ik veel, dat Peter van Um uh, toetrad tot diezelfde Raad van Toezicht. Eén kan, twee. Goed, dat kan. Uh, Dick Berlijn heeft ook uh, een heel groot deel van zijn leven, van zijn carrière. Heeft hij bij de luchtmacht gezeten op uh, uh, delen? Ja? Delen is uh, zeg maar het luchtmacht. Uh. Ja, dat is bij de VW, hoor. Dat is midden op de VW. Ja. En uh, die, um, uh, die gast, die, die porterman waar ik contact mee heb, ja. die is daar ook geweest. En je kent dan ook allemaal uh, Remote Viewers en zo. En is daarmee mee op die plek geweest en zo. Hij kent echt heel veel mensen. Dat is echt fantastisch. Hij, is, uh, hij, kent, hij heeft heel veel kennis over dit ene onderwerp. Ja, je hebt tunnelvisie? Oké. Okay. Mis je het grote plaatje? Oké. Okay. Okay. Maar je hebt wel op één onderwerp heel veel. Alleen maar de hele dag ben je constant daarmee bezig. En uh, Hij zegt dat daar een uh, best wel grote uh, ondergrondse basis zit. Van tien verdiepingen. En dat, uh, dat hij met remote viewers ook dingen heeft gezien en zo. Oké, uh, oké. Okay, okay. uh, Mickey ging verder vragen. Dan komen we bij Apeldoorn. Ja? Ja. Weet jij wat die naam voor staat? Ik wist het niet. Apeldoorn. En Apollo ken je. Ja. Apollo is uh, onder meerdere namen bekend. Is volgens mij vroeger origineel een incarnatie van de zon geweest. Maar hou me te groeien. Die namen kapers altijd. En die is nu in dit verhaal een god. Dezelfde als Marduk. Marduk heb je wel van gehoord. Ja. Het Argus verbondsverhaal. Ja. Saddam Hussein dacht dat hij de incarnatie van Marduk ja. was. Hij ging Babylon nabouwen. Uh, maar in ieder geval... Um, Apollo... Uh, ...zo gaat de legende, zegt hij dan... ...die ging uh, elk jaar op een witte zwaan... ...van... ...dat is dan raar dat je dat erbij vertelt... ...van B Brittannië naar ...Apeldoorn. De, de plek die nu Apeldoorn is... Ja. ...daar stond Apollo's Tempel. En Apel... ...is Apollo. Ja. Doorn... ...is Apollo's... ...doorn. En in Apeldoorn... ...staan een hele grote Die, do, die, die, die, die ...en die noemen ze de naald. Ja. Apollo's naald... En wat gebeurde er een paar jaar geleden bij Apollo's naald? Daar knalde Karstatus met zijn zwarte, zwarte Suzuki tegenaan. In iets wat verdacht veel leek op een uh, ritueel offer. Ja. Maar de koningin leek er een te luren. De koninklijke familie woont op de Veluwe. Op het LO. Uh, het verhaal gaat nog verder. Maar dit wilde ik even allemaal aan jou voorleggen. Hij beweert ook nog verder. Dat Arnhem... Uh, want je hebt dus de, uh, de, god, de godin van, de, van die Anunnaki's, die heet uh, Inanna. Yeah. En Arnhem is genoemd naar Inanna. En Arnhem is ook verbonden met die basis met ondergrondse tunnels. En Arnhem is de Anunnaki hoofdstad van Nederland. Maar als tussen Arnhem en Apeldoorn hele, hele tunnels liggen en alles, dan liggen wij tussenin te niet helemaal, nee, niet helemaal, En uh, ja, wij hebben ook altijd iets raars met Arnhem gehad, toch? We hebben weinig luisteraars als we met Arnhem reis uh, gestapt. Ik even kijken of ze vroeghond Ja, ja. Maar goed, uh, dat weet ik niet. Dat zijn natuurlijk allemaal speculaties. Uh, Eden is ook al zo'n rare naam, hier vlakbij. Eden En Eden. En hij beweert dat uh, de godin Inanna, als ze weer terugkomt op aarde, landt in Eden Of de Anunnaki's landen in Eden uh, hij zegt verder ook dat de Inana onder de grond leeft nog steeds en waar die Enki is gebleven, dat weet ik ook niet. Dat moet ik even nog allemaal, allemaal uitzoeken, ja, want ja. ik heb echt uh, tientallen mails van hem gekregen. Maar ik wilde jou dit even allemaal voorleggen. <laughs> Op zijn minst interessant verhaal. Hmm. Maar stel nou dat die basis er is. zitten wij er vlakbij. Moeten wij dan niet gewoon optrekken? <laughs> Moeten wij niet nu een plan daarheen, bedenken? Daarheen gaan. Gewoon een oproep doen wie er mee wil en we gaan naar, want bij die vliegbasis delen zullen we, moeten we waarschijnlijk inbreken of zo. Ook code woord. Daar moet iets te vinden zijn, er moet een ingang zijn. En we moeten ze eruit trappen vind ik. Ja, ik denk dat we moeten beginnen, wat vrij makkelijk is namelijk. Wat, waar, waar kom je nou op zo'n plek? Paleis Het Loo is publiek toegankelijk. Dat is een museum. Ja, die is ook verbonden. Ja, en dus, dus we kunnen, we kunnen we hebben gewoon een kaartje kopen, dat kost 13 zo. Dan mag je bij het Lonen binnen. Dan mag je niet overal komen, maar kijk, als we eenmaal op het terrein staan, dan kun je natuurlijk vrij makkelijk een beetje rondloeren. Dat is misschien een optie. Is misschien een als er mensen zijn die mee willen, kijk, Mick en ik gaan sowieso. Natuurlijk. Ook als ik geen vlekken kan maar Ik, ik lood Mick door die, door die, die gang heen. Als wij een ondergrondse gang ergens vinden, dan gaan we erin. Gaan we erin. Maar als je nou uh, uh, mee wil, en dus onderdeel willen worden van dit avontuur, dat moet je even opgeven. Dat moet je even opgeven. Want dan, ja. uh, altijd, Iedereen is welkom die mee wil naar het loo Om uh, te kijken of we het geheim... Misschien komen we wel in het geheim Anunnaki hoofdkwartier. Misschien ontmoeten we Inana. Inana, ja. Of, of, Enki. of Enki. Het zit niet over dat we El en Lil tegenkomen. Ja. Dat is wel een piss. En Inana zit daar weer met haar halfbroer of zo. Heet ik het? Is een heel vaag verhaal. Maar het is ook een vaag verhaal. Als je al die Bijbelse dingen ziet en zo. Die zijn ook allemaal gebaseerd op die Anunnaki en zo. Hè? Het is wel iets wat gaat uitspelen. ...en ja, die die, die jan ...die beweert ook nog eens... ...dat Nederland een uh, hele belangrijke... zo niet essentiële rol gaat spelen in de... ...hij noemt het de eindstrijd. Dus, uh, en hij is dan... ...heel raar, hij doorziet ze wel een beetje... ...voor wat ze doen, hij zegt ook van... Uh, ...Hitler en al die nazi's die kwamen altijd... Uh, ...op de Veluwe... ...en uh, stonden rechtstreeks in verband. Ik weet, voor een fact... ...van meerdere Whistleblowers ...dat de Anunnaki inderdaad achter Hitler zaten... Uh, en als ik dit allemaal zo hoor, uh, met zijn uh, zuivere ras en zo, want er, hij stuurde ook wat mails die waren echt gewoon heel erg racistisch. Er zijn 144.000 uitverkorenen, en dat zijn allemaal. Geloof uh, die over, Ja, uh, ja precies, dat, dat komt ook ergens in de New Age voor. En die 144.000, die heeft uh, meerdere primo viewers hebben tentenkampen bij Delen gezien, grote vluchtelingenkampen, want uh, West-Nederland gaat er aan of zo, met C met en dan uh, wordt dat een nieuwe regering en zo. Maar uh, ja. Ik wil. Uh, we gaan. Uh, aan on Anunnaki. Ja toch? We gaan die Anunnaki uitgraven. Dan gaan ze uitgraven. Ja. Als een, als een mol. Als een mol die de ja. grond uittrapt. En zodra Want... ze met die kopjes boven de grond komen, trappen we ze eraf. Het is hier in de buurt, oké. Okay. We kunnen onze muren optrekken, maar ik vind. Nee, het is er... ook onze provincie. Maar Kerry je zegt: je moet niet achter die muren. En ook ons land uiteindelijk. Uh, niet achter die muur. Niet achter die muur. Je kunt wel fijn achter die muur zitten, maar dan kom je gewoon aan. Aanvallen. Aanvallen man. Aanval is de beste verdediging. Zij, zij, zij, zij, Jullie Judith Mirolo. Ja. Ja. Als je niet schiet, dan schoor je niet. Nee. <laughs> ik, ik, ik, Nick en ik gaan, gaan de Anunnaki uitgraven. En, en iedereen heeft de En we jaren ze weg hier als ze hier zitten. Ik hoef ze hier niet. Jij wel? Nee, nee zeker ik hoef ze hier niet. Fuck it. Feet. En ik, ik, ik vind het ook een teringleiders als een Dick Berlijn en een Peter van Uum. Als ze dit horen. Waarschijnlijk niet, maar iemand als, als ze je kent, geef het door. Dat het ook gewoon laffe zijn als ze daar komen en ze vertellen ons niks ja, over. Uh, uh, laffe honden. Wegwezen met die lui als ze hier zitten. Iedereen die wil nog mee wil mag... Uh, ik ga niet zomaar mee verhalen, maar het is even wel, er zijn een hoop rare dingen. Die gewoon, wat ik denk van, hmm, hmm, hmm. Studeren. Studeren een mailtje. De kosten zijn het vervoer naar, naar Apeldoorn. Ja. En een kaartje voor het lood. Die moet gewoon zelf betalen. Want... En eventueel wat graafspullen. Ja, als je schep je zo met. Uh, explosieven. En, en een kleren. Ah, nee, nog geen explosieven. Kleren die vies mag worden. Ja. En, uh, je, je weet niet je... waar je terecht komt. En je wordt niet thuisgebracht. Nee, nee, nee. Het zijn er nog. Als we verliezen, dan uh, sterf je in een Anunnaki-bunker. Dan je wel een heroïsche dood. Waar nooit iemand van te horen krijgt. <laughs> niemand. Alleen je mist in een keer andere mensen onze show in één keer. En ja. Dan weten mensen misschien genoeg. Dat, dan weten mensen dat, het, dat de operatie misschien, begon. Ja, Anunnaki ervan, ervan aan om een stemmachientje te hebben die onze stemmen na doet. En ze gewoon nog een aantal weken onze show gewoon doen. Ja. En dan weer hele gekke praatjes. Van de week zat ik een keer zo, zat ik zeg, ze te praten. Toen ik dit nieuws hoorde, riep ik keihard zo van, voor de grap eigenlijk. Zo van, stelletje, Anis Naki, als jullie daadwerkelijk zo in de buurt zitten, pleurt een hand op vanaf mijn planeet. Rot op, ga terug naar die vieze, kale, rode, mislukte poging van een dwergster waar jullie vandaan komen. En dief de hel op. Ja. Sorry, ik zou ik zo voor de grap. En toen ik begon die interference op, op de computer. Ik denk, hey leuk, daar ben ik doorgaan gegaan, rant. Toen heb ik gezegd dat het, ja, weet ik veel allemaal, lelijke reptielen zijn op moeten pleuren racistische wankers. Kinderen opofferen, weet ik wat voor shit ze allemaal doen. Schrijf al de apporteurlaan uit te schrijven, kan niemand in me horen. Niet en goed. onze elites die stammen af van die lui, hè, daadwerkelijk. Dat is de hele de grap. Daarom zijn de meeste, zijn ook van die fucking lizards, eruit. Eruit moeten. Tijd is geweest. Net die live heeft jullie ontmaskerd. Ja, en jullie hebben nou de kans om gewoon binnen nu en een week gewoon zelfstandig ja. die, die poort te verlaten en op te rotten. Ja, is, ze hebben namelijk schijnbaar onder, in die basis twee enorme schotelvormige uh, ruimtevaartuigen. Nou, van een doorsnede van 200 meter. Laten ze daar maar opstappen. Laat ze daar maar eens alle ingaan. Ze hebben een week. En een weg Maar na volgende week, dan, ik weet niet wanneer precies, maar dan, dan, dan gaan we voorbereidingen treffen ja. voor de mars aan de Anunnaki. Amen. Deet Dat Deet Denk je dat we maar gewoon uh, naar de eindelijk moeten gaan? Ja. Ik ook. heb hem namelijk precies, eigenlijk gewoon voelbaarheid om aan dit onderwerp om, om, vast te plakken. Om, om het nummer te richten aan de Anunnaki. Het is gericht aan de Anunnaki. Het was eigenlijk gericht aan. Uh, oorspronkelijk? Oorspronkelijk denk ik ook aan de. Anunnaki. Het een bush. Ja. Ik denk dat wij de Bush van gemaakt hebben, maar ze bedoelt gewoon echt de Naki. Ik weet het zeker als je het gehoord Waarschijnlijk komt Lily Allen ook uit de video. Ja. In ieder geval, het is uh, Lily Allen met Fuck You. En dit is eigenlijk de kern van onze boodschap die wij net uh, besproken hebben. Ja. Gesproken hebben. Ja, je weet het verhaal, uh, je weet het downloaden van internet. Ja. Want zonder om de geld te besteden. Ja, dat sowieso. Nou ja. die krijgen toch bonussen en uh, ik subsidie. Ik heb toch genoeg uh, subsidie. subsidie van de overheid. Ja, ik weet niet of Lily Allen het krijgt, dat is geen Nederland. Ja, ja. Nee, oh, nee, als overheid deelt zoveel Ik Denk ook aan Lily Allen. Hoezo gaan wij geen plaatje maken? ik ook uh, subsidie krijgen. Nee, want je moet dan wel, moet dan wel uh, minstens tien keer op een groot podium hebben gestaan. Dus niet in een café of wat dan ook. je hoeft alleen maar te staan, je hoeft niet op te treden. Ja, ja, op, te op, staan. op te treden. Op, oh, op trots muziekdag en op, in, in de arena en wat dan ook. Als je aan die voorwaarden voldoet, dan krijg je subsidie. Nou, dat is vieze, het gaat niet om een gewone hmm. artiesten. Het gaat om artiesten die er al zijn. Dus niet uh, Dries schroeving. Nee, Dries je aangezend. Die kent het buiten of vrij die hij wel. Ah. <laughs> Ik denk dat we gewoon maar uh, de clip erin moeten gooien. Fuck you. Oh, fuck you mensen. Bedankt allemaal. En uh, tot volgende week weer. We gaan marcheren. Ja, kom op. We zijn uh, een beetje enthousiast je jou. Uh, laat jullie horen. Ja. Ik wil minstens mijn satine. <laughs> <laughs> look tiny mind. So sick and tired Of all the hatred you have So you say It's not okay to be gay Well I think you're just gay hun zijn dan andere racistisch Niet over gay, maar waarschijnlijk ook Ja, ook gewoon En die hebben, we gaan ook Waarschijnlijk ook een keer ook Heel veel homers Die zijn niet zuiver, die hoort niet bij zijn Ja, die zijn ook niet zuiver, nee We zijn alleen maar voor Fuck you very very And we ate and you, oh crew, so please, please fuck off. <laughs> fuck you. Fuck you very, very much. I know, fuck you, baby, baby. I'm no fuck you nah, I'm not I'm just not control. So please don't, don't stay in touch. Your after. Ja, en kun je wel net zoals je vader doen, joh, ja. ja, die was ook wel alsof... zo... Zijn vader had ook een tiefst leider. Zijn syrnist is een graf. Zo hateful. Neem maar voor het Wij haten niemand. Nou. <laughs> Alleen Pipo's. Fuck you. Hé, weet je wie we heel lang niet genoemd hebben we trouwens? Het is niet relevant, maar toch vind ik zo'n naam. Maar je hebt die Leiden, die van een show 6 in gehouden. Ja, wie niet. En noem je iedereen was een kerel, dat was de eerste. Een kerel die, die de hele wereld zo Komt volgende week op terug. Ja. Ja, volgende week pakken. Ja. dat ja, Jan de Johan de Witje. Oh ja, Johan de Wit. Die toen reageerde, ja. de Witje. Ja, die durfde ik niet meer. Ja, maar ik vind wel meer je het moet doen. Johan de Wit, fuck you. fuck ja, you, well, you, fuck you Fuck you! Dat vinden ze ook, want hun willen dan dus dan gaan vechten met die andere Ananaki. Ja. En met alle andere buitenlandse grassen. te maken. Dat gaat in mijn artikel komen. Daar moeten we ons buiten laten. Laat ze het lekker uitzoeken. Joh. Maar wezen vanuit de Veluwe. Op you very very much. Ja, blijf even hele Mooi eruit ja. man. Ja, flikker op, man. Lieve hetjes en zo. Op donderen. Witte feature. Ik denk dat die lessen ook die hetjes aanvallen. Op donderen. Ja, en, en de, de, de, de karpers bij sint u Wie? De karpers bij sint, -Sint u Ja. Ja. Ja. Wow, oh wankers. Stomme lesers. Mijn dacht, die beesten aan het brood... Ja. Nee, die wisten dat er op de bodem aan de nackie waren. Oh. Fuck you. Fuck you. Hé hey Frans, fuck you! <laughs> Mr. Kerry! Fuck you! Fuck you! Nou mensen, wat was er nou weer? Ja de bouwer. Ja. Ik hoop dat we volgende week er nog zijn hier. Dat we niet, uh... Ja, daar wordt Sinterklaas nou niet echt volker van. <lacht> Sinterklaas wordt er zelfs een beetje verdrietig van. Net niet live.